Ja, Jasper de Groot is er weer. Ja, uh, jij gaat zo meteen met ons over uh, jouw uh, website, over wapenbezit hebben. Hè? Ja, zeker. Ja, ja. Wie ook aangeschoven uh, zijn, zijn uh, Peter Beukelman en Dennis Oosterwaal. At ja. your service. Ja, <laughs> <laughs> mijn naam is uh, Johan Jongepier. En goed, ja. ja, laten we gaan meteen beginnen hè? met uh, goud, zilver, bitcoins, staatsschuldmeter, et cetera, et cetera. Ja, We beginnen gewoon even met bitcoins. Uh, die zijn weer langzaam omhoog aan het krabbelen vanuit een klein dolletje waar ze een paar dagen geleden in uh, komen waren. Ja, dat was dus een Chinees, uh, Chinees probleempje weer. De Bank of China had een gesprek gehad met de grootste bitcoinbeurzen en die hadden toen de volgende dag de levering van bitcoins stopgezet. Ja, later bleek dat het weer tijdelijk was. Het kon ze weer even goedkoop in kopen, zeg maar. <laughs> <laughs> ja, misschien is het <laughs> daarom weer. Uh, in ieder geval, uh, dat dolletje zijn ze weer uh, omhoog gekrabbeld. En staan dus op de 962 eurotjes. Hoe doet dat goud? Het. Uh, 1232 dollars per ounce. Oké. Okay. Ja, de olie. En de olie is 53,16 dollar per vat. Nou, uh, hoog of omlaag? Mm, ja, het, is een beetje, het hangt een beetje stabiel. Ja, uh, ja. Uh, dan gaan we even naar de marihuana-index. Die staat op... Oh, die is iets gestegen. 152,39. Ik kijk even een klein leuk berichtje. In uh, Peru uh, zit er mogelijk een legalisatie uh, eraan te komen. Ja. Dat is mooi. Ja, de overheid de, de, de, heeft daar een wetsvoorstel. Uh, er moeten nog gekeken worden of het er doorheen komt, maar dat... Uh, is dan bedoeld om uh, medisch gebruik van marijuane te legaliseren voor serieuze ziektes, onder andere epilepsie. Uh, we gaan even naar de Nederlandse staatsschuld, die staat op uh, ja, bijna op 470 miljard, nog uh, 100 uh, miljoen te gaan, uh, maar uh, uh, in het weekend wanneer deze uitzending gepubliceerd is, dan is hij daar al overheen, dus uh, ja, hm. goed. Ja, ik dacht dat dit live was, Johan. <laughs> nee, nee, nee, vandaag op woensdag dus, is dus hij uh, nog 100 <laughs> miljoen te gaan, uh, ja. Goed, dan gaan we even naar de nieuwsberichten en daarna gaan we met Jasper hebben over uh, wapenbezit en uh, tabak, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, we beginnen met uh, de burgemeester. Die weigert een pastafari een rijbewijs. Ik neem aan dat het niet de burgemeester zelf is. Hè? Maar uh, net als dat je in naam van de koning een dwangbevel krijgt. Die krijg je niet van de koning, maar de stempel staat erop. Het ja, is de gemeente Eindhoven die het geweigerd heeft. Maar namens hem de burgemeester. Nou, Waar het dus om gaat is dat die, uh, die man die... Uh, ja, dat is eigenlijk bedoeld om de discriminatie aan te kaarten... Tussen gelovigen en niet gelovigen, waarbij, als je gelovig bent, mag je wel met een hoofddeksel op de foto voor je paspoort en je rijbewijs. Dus met een keppeltje of een, uh, een hoofddoek of iets dergelijks. Omdat het uit religieuze redenen is. En uh, ja, de uh, kerk van Vig Spaghetti monster wordt uh, op dit gebied dus gediscrimineerd. Want uh, ja, wij mogen niet uh, als leden van die kerk met een vergiet op onze foto. Uh, op ons hoofd op de foto. En uh, de uh, motivatie die daarvoor gegeven werd, is dat het geloof ik, niet serieus genoeg is. Dus het is opmerkelijk dat dan de rechter uh, heeft, uh, die gaat zich nu uitspreken over of jouw geloof wel of niet serieus is. Want, ja, het is een hele dubieuze zaak. En ook gevaarlijk. Het, het is in een eerdere discussie ook al een keer geweest dat er uh, een, een man was met een uh, koptisch kruis dat hij dan droeg als, als buschauffeur. Wat hij dan uh, niet mocht van, van de busmaatschappij. Uh, heeft de rechter bepaald dat het niet, niet in zijn religie was dat hij dat verplicht moest dragen? Wat natuurlijk vrij <laughs> curieus is <laughs> dat de overheid dus gaat bepalen wat wel en wat niet bij een religie hoort. Ja, uh, ja, hele, gaan hele, we gevaarlijk. jou uitleggen? Hoe je eigen geloof werkt. Ja, precies. Dat is echt heel gevaarlijk. Nou, hier staat dus de man. De man was niet in staat uh, om in de rechtszaal vragen te beantwoorden van de rechter over, de, over de, het geloof. En hm, er is sprake van een serieuze beleving van de geloof of levensbeschouwing. En dat is, uh, dat is belangrijk voor de maatstaf van het uh, Europees Hof voor de Rechten van de Mens. En op die grond uh, um, ja, werd eigenlijk het zware... Uh, omdat het dus over zeg maar een een schending van jouw gerecht, uh, rechten als mens is dat jij uh, gediscrimineerd wordt hier, uh, hiermee. Maar, uh, ja, het is nu afgewezen. Terwijl Nederland wel een van de twee landen ter wereld is, samen met Nieuw-Zeeland, waar de kerk van de vluchtel brett officieel als kerkgenootschap wordt erkend. Dat is nog niet zo lang. En, uh, ja, zelf ben ik al lid sinds de dag uh, dat het officieel is, dus, ja. Uh... Ook, ook vreemd is dat ook stelde de burgemeester dat geen nieuw rijbewijs mocht worden aangevraagd, omdat het rijbewijs van de man nog geldig was tot september 2018. Ja, maar dat heeft er eigenlijk echt uh, wel van tafel gevecht. <laughs> dat uh, wist ik niet dat dat een uh, reden was. Uh. Ja, dat staat ook nergens in de ja. regels. Dus dat hebben ze gewoon uh, ter plekken, <laughs> te plekken verzonnen bro. Ja. <laughs> Zoals we ze vanuit, dat zoekt iemand anders er volgend jaar bij uit. Ik vraag me dan af, gaan ze dan ook bij al die gelovigen zeg maar, uitzoeken of hun geloof wel of ze dat wat serieus beleven? Ja, als jij twee broden en vijf vissen kan nemen en daar een hele menigte van kan voeden. Of, of, of ja, over ja, water ja. kan lopen of uh, uit de dood kan terugkeren, dan, uh, dan ben je wel serieus. Ja. ja, er zijn wel landen waar mensen het uh, is gelukt om uh, met een vergiet op, op hun hoofd op de foto te komen voor een ID-kaart uh, bijvoorbeeld. En ik dacht in Oostenrijk een keer, uh, volgens mij ook nog ergens anders. Hmm. En uh, ja, dat is dan wel leuk. Maar uh, ja, dit is natuurlijk een grap, maar er zit wel een serieus uh, punt achter uh, natuurlijk. Zo dus heb je in, in Australië de, die Jedi's gehad, die uh, oh, ja. toen destijds in de... Uh, in de statistieken wil ik komen. Daar is de pont van atheïsten is daar echt helemaal uh, tegen ingegaan. Omdat zij dus uh, daardoor zagen dat het aantal religieuzen in de statistieken toenam. Ah, uh, omdat er dus een heel aantal zich als Jedi lieten ah, ja. Wat is ook trouwens een, een, een officieel erkend geloof daar er is geworden in, uh, no, in Australië? Trouwens, de erkenning, daar hebben we eerder een bericht over gehad. De erkenning van het geloof. Uh, van de, de vliegende spaghetti monsters heeft de Nederlandse betaal, belastingbetaler ongeveer 2 miljoen euro gekost. Hè? Ja. Dat hebben toen even uitgerekend met een uh, gemeenteambtenaar die toen bij ons te gast was. Okay. Uh, ja, Robert Valentine. <laughs> <laughs> <laughs> dacht ik, was het ik niet meer zeker. Ik dacht dat hij toen te gast was. Dat, ja, het is natuurlijk ja. een keuze van de overheid om daar zoveel geld aan uit te geven. Ja, en, en om dat als eis te stellen. Want ja. dat daar hebben wij niet om gevraagd. Als ik gewoon met een vergiet op een foto wil, moet dat toch kunnen zonder dat ik... Uh, ...daar uh, religieuze motivatie voor hebben... Dat, dat, ...dat de overheid zelf dat zelf als eis. Dus ja, dat is niet... Uh, ...overheid of, dat gaat dat daar geld op. aan uit uh, moet geven. Maar uh, goed, we gaan nog even naar de volgende berichten toe. Bijna de helft van de programma's van de politieke partijen... ...die meedoen met de Tweede Kamerverkiezingen... Hè, ...zijn in strijd met de rechtsstaat. Ik neem aan dat het, dat niet alleen maar die van uh, Geert Wilders is, maar... Nee, die VVD, was wel ja. de ergste overtreder... <laughs> <laughs> alle moskeeën dicht, Koran verboden. Ja? Nou, ook de VVD bijvoorbeeld. De VVD die wil dat mensen, Nederlands die zich aansluiten bij een terroristische organisatie, eventueel stateloos maken. Dat is natuurlijk al uh, heel vaag, want ja, wat is een terroristische organisatie? Is het betekent dat, dat als ik in dienst treed bij de overheid, dat ik dan uh, staatloos word bijvoorbeeld? Want uh, ja. Ja, dat is een terroristische organisatie. Die gebruiken geweld om uh, hun politieke doelen te bereiken. Wat ik persoonlijk nog veel verander vind, is VNL die plan heeft om criminelen met een dubbele nationaliteit te denaturaliseren. Dus dat want uh, als jij dan een uh, stukje stilt nee. naar de winkel en uh, jij bent ook nog een Turkse of Marokkaanse nationaliteit of zo, en in sommige gevallen kan je daar helemaal niet vanaf. Uh, dat, dat, weet je van, ja, ik zeg het op en dan zeggen ze gewoon nee, je bent, je bent gewoon nog steeds Marokkaan, omdat mm. wij dat vinden. En uh, mm. dan kan je dus helemaal niks aan doen en dan uh, word je Nederlands als je het leiders terwijl je misschien hier geboren bent. Dus dat is helemaal uh, vreemd. Maar toch deugde je dat rapport echt van geen kanten. Want ik, ik heb het gelezen en ook gewoon in redelijk in detail gelezen. En daar stonden ook gewoon... Die motivatie die klopt ook niet helemaal. Maar bijvoorbeeld bij het feit van die, die uh, dubbele nationaliteit. Het kwam er eigenlijk op neer dat ze adviseerden van dat, dat partij dan maar... Nou ja, het ging er bijvoorbeeld over dat het niet mocht om staatloos uh, te maken... Bij zij die uh, nog wel de Nederlandse nationaliteit al... Terwijl wat ze eigenlijk zeiden van dat moet je dan helemaal gelijk trekken... En dan ook voor Nederlandse nationaliteit ontnemen. Maar dan krijg je dus daadwerkelijk de situatie dat iemand staatloos staatloos wordt. Um, en ja. stateloos um, klinkt heel, heel leuk... Alleen het, probleem is dan wel ja, ...alleen het probleem is dan wel... ...dat je dus geen enkele arme binnenkomt. Ja, dan kan je nergens mee. dan ja, blijf je Precies. in Nederland achter. Dus, ja. Ja. Wat, wat ik ook heel erg dubieus vond is... De, ...de SGP kreeg bijvoorbeeld een rode dingen ...omdat ze de abortus wilden beperken. En dan kun je van abortus veel vinden... ...maar dat is met name een politieke discussie. Niet zozeer een juridische van of dat nou tegen de rechtsstaat is. En het gaat er ja. met name om wat je definitie is van, uh, van leven en dat soort zaken. Ja. ja, je vraagt je voornamelijk af, als we het over de helft van de partijen hebben, wat dan die kleine dingetjes zijn. Dat zijn partijen die bepaalde groepen iets toedienen of zo. Ja, dan ja, zou ik wel graag willen weten wat dat inhoudt. In de ja, partijen, wat, wat bijvoorbeeld ook was, uh, het LP, als de LP erin had gestaan, dan had de LP ook waarschijnlijk een aantal aantekeningen gekregen. Omdat bijvoorbeeld, uh, ik weet niet meer welke partij precies overging, of ging, of VNL of de PVV, of Forum. Nee, bij de PVV of VNL. Maar over het feit dat ze bijvoorbeeld het aantal uh, regelingen voor vluchtelingen wilden inperken. Ja. Terwijl in het LP uh, ja. dingen dat, dat er staat. Dat, dat, dat, dat er geen belastinggeld aan toe mag. Ja precies. En, en uh, dat, dat soort dingen. Dat, dat, werd voor, dat zagen hun ook als uh, tegen de rechtsstaat en dergelijke. Dus het is vrij, uh, waarschijnlijk had de LP ook een heel aantal aantekeningen gehad als ze daarin uh, werden benoemd. Nou, wat dus... ik het meest opmerkelijke vind is dat hier staat in het verkiezingsprogramma van de PVV... ...staan de meeste voorstellen die in de strijd zijn met internationale verdragen afbreken doen aan de rechtsstaat... of botsen met de huidige Nederlandse regels. Maar dat vind ik raar, want... zo'n ja, kiezingprogramma vroeger. is toch juist de bedoeling om aan ja. te geven wat jij wil veranderen. Ja, en precies. Uh, dat, dat, is, dat is per definitie anders dan nu. En dat is ook niet per definitie afbreken aan de rechtsstaat. Nee, precies. Dus, uh, en ook ook uh, uh, regels veranderen, dus je bent fout. Ja, dat, ja. En ook met de internationale verdragen... als je die. dus Dat betekent dat het uh, goedkeuren van een referendum... dat tegen een internationaal verdrag ingaat... zoals bij Oekraïne het geval was... dat is dan tegen de rechtsstaat... Dus dan ben je dus uh, voor de rechtsstaat als je het referendum negeert en tegen de rechtsstaat als je er uh, mee, in, mee instemt. Ja, en waarschijnlijk ja, dus ook is ook omdat de LP dus voor uitreden bij de VN ja, is, ben je dus ook tegen de rechtsstaat en uh, ja, ja, enzovoort. We kunnen concluderen dat uh, meer dan de helft van de verkiezingsprogramma van de van de politieke partijen die meedoen met de Tweede Kamerverkiezingen, Ach. eigenlijk geen ene fuck aan willen veranderen aan hoe het nu is. <laughs> ja, <laughs> ja, ja, ja. Je moet een beetje aan Atlas Shrug denken, van alles hetzelfde houden. Als het misgaat, dan willen ze gewoon alles bevriezen ongeveer. Uh, uh, ja, er staat wel, de commissie verwacht dat het rapport de kiezer houvast biedt... bij het maken van de keuze voor de landelijke verkiezingen 15 maart aanstaande. Ja, droom maar lekker door. De, de kiezer die gaat echt uh, leeg. Ja, die gaat zich hierdoor, gaat, uh, ja, die door hierdoor laten meenblurden. Uh, ik wilde eigenlijk op geen wilder stemmen, maar... <laughs> of, of, of staat, ...die zegt dat ik dat niet moet doen. Dus, uh. Ik zie nu dat zijn vluchtelingenbeleid in strijd is met een rechtsorde. <laughs> Dat vindt ik mensen echt verschrikkelijk, ja. Die schikken zich daar echt heel erg aan. Ja, ja, ja. Nee, maar goed, ja, omdat er nu verkiezingstijd is, is het altijd weer lachig hier brullen bij ons. Dus, uh, we gaan er nou weer even, even kijken wat ze nou weer hebben lopen roepen. Dus, eh, uh, ja. Het, het testosteron, dat gaat dan echt meters hoog de lucht in, en, uh... En er vallen ook bommen uit uit die testosteron. Gaat ja, ja, ja, ja, dan gaan ze de hele boute dingen roepen. Het zijn wel rechtsstaatsbommen. Er zijn bewapende drones. Dat is ook prima te verkopen met de rechtsstaat. Ja. Nou, dus, uh, zo bijvoorbeeld hebben we zo'n partijtje die dan in de voetsporen... van Jezus Christus meent te, te wandelen... en die wil namelijk bewapende drones hebben... om nog meer mensen te vermoorden... Uh, ja, dat is de CDA. Het Christen-Democratisch Appel. Past prima bij uh, de conventie van de Human European Convention for Human Rights. Waar, uh, waarin staat dat de overheid zijn onderdanen mag vermoorden. Dat is, uh, is jouw menselijk rechten dus. Uh, ja. Misschien moet het gewoon uh, noemen het, het Christen-Democide Appel of zo. natuurlijk alleen bedoeld om heiden aan te vallen dit ja. denk ik. Nou, ze doen hiermee hetzelfde als wat we uh, een aantal weken geleden besproken hebben over die uh, tasers bij de politie. Uh, dat ze doen alsof dit bedoeld is om in te zetten in plaats van... Normale krijgsmacht, hè? dus een F-16 of uh, andere inzet, wat ze in Amerika ook uh, hebben geroepen. Uh, maar wat in de praktijk uh, zal gebeuren, is wat in Amerika ook gebeurt, is dat deze dingen gewoon te pas en te onpas worden ingezet uh, in situaties waarin anders helemaal, niets, uh, helemaal geen F-16 uh, zou worden ingezet. Maar zo wordt het nu verkocht, zo van, uh, ja, in gevallen waar we dan toch wel gaan bombarderen, dan kunnen we het beter onbemand doen. Want dat scheelt weer uh, risico voor die Nederlandse soldaten. En als die dingen dan, dan eenmaal zijn, dan worden ze natuurlijk uh, voor allerlei andere dingen gebruikt. Ja. Nu hoeven we geen kernwapens te gebruiken, dus het is geweldsbeperkend deze de bewapende droom. Maar ja. ja, je trapt heel veel mensen in hoor, dus uh, ja. mm. triest, uh, triest genoeg. Maar uh, ja, het CDA, dat uh, de vorige keer komt met die dienstplicht, wordt het steeds enger daar. Het zou wel een grote verandering zijn als uh, inderdaad de Nederlandse overheid vanuit een, een of andere bunker in Woensdrecht uh, overal in Mali He? mensen zitten vermoorden. Dat is wel weer een stap verder dan uh, met, ja, natuurlijk, uh, met een kruisje aan, natuurlijk. En, nou, waarschijnlijk een koptisch kruis om uh, het allemaal goed te maken. Ja. Maar ik heb sowieso liever dat al die mensen die graag uh, willen, willen moorden in naam van de staat, uh, maar vooral aan de andere kant van de wereld moeten om dat te doen. Uh, dat vind ik wel een fijn ja. idee, dat ze niet uh, hier rondlopen en uh, gewoon naast mij zitten in de tram, uh, dat soort gekken. Nou, 2 miljard gaat het ook om, hè? dat is behoorlijk wat, toch? Ja. Goed. En het is het dubbele wat de VVD ervoor uitreft. Die hadden het gewoon afgerond op 1 miljard, dus me Meestal lopen die, die kosten toch altijd uit uh, de klauwen, dus... hm. Ja, dat zal uh, minimaal verdubbelen. Wie zal dan uh, wat in de partijkast hebben gedaan van de CDA, hm. en Lockheed of zo? Ik zag al op Facebook uh, iemand van oh check TV uh, bezig geweest. ons apparaat. Tegenwoordig is dat uh, overgenomen door uh, Franse partijen, dacht ik. Maar PVDA heeft ook wat geroepen. PVDA uh, pleit voor 8 miljard. Uh, het mag wat kosten. lastenverlichting Oh, oké. Okay, okay. Voor uh, werknemers. <laughs> ja. ja. Ja, ja, ja. Je zou bijna een gat in de lucht springen. Dan bedenk je opeens dat het verkiezingstijd is en dat het de PVDA is. en Dan besluit dan, dan je toch nog maar even te lezen. Hmm. Artikel, en dan uh, zie je dat wel de bedoeling is dat werkgevers hiervoor betalen. Oeh, kijk, daar hebben we het andertje onder het gras. Hmm. Met andere woorden, dat zie je terug in hogere prijzen van de producten. Ja, ja maar dat, dat, dat, dat hebben mensen toch niet door, dus uh, ja. Nee, nee als je een werkgever betaalt, dan, uh, dan gaat dat gewoon ja. van zijn sigaar af. Dan rookt hij een sigaar minder. Ja. Eet hij een gebakje minder. <laughs> <laughs> Ja, dat is ook wel eens apart, want toen die Trump met een tariefmuur kwam, en uh, wisten in één keer het NOS journaal te melden. Uh, ja, maar daar betaalt de Amerikaan voor, maar bij dit soort dingen of uh, maken ze dat brugje niet. <laughs> ja, uh, dat is raar, hè? Ja, heel typisch is dat. Ja, het ja, ja. <laughs> is inderdaad heel apart dat ze opeens die economische wetten, wetten waar je al tijden op hamert en die altijd gewoon compleet genegeerd en ontkend worden en zo... Dat als dan de, uh, hun tegenstander aan de macht is, dat we opeens allemaal blijken gehoord te hebben. Of opeens zich allemaal kunnen herinneren. Of opeens wel logisch kunnen nadenken. Dus, uh, ja, maar dat is het hetzelfde als met de belasting op uh, zeg maar energie en zo. Dat ze dan zeggen van ja, want dan gaan mensen dat minder uh, gebruiken. Weet je? Als je dat uh, belast, dan uh, als je het duurder maakt. Hè, dan, uh, maar dat, uh, dat ze niet snappen dat de inkomstenbelasting uh, arbeid ontmoedigt. Dat ze niet begrijpen dat? Dat de inkomstenbelasting ar arbeid ontmoedigt. Oh, als, oh ja, ja. Zegt van, ja, ja, als ja. 35%. Belasting op je, op je benzine doen Dan gaan mensen minder rijden Maar mm. als we je arbeid met 35 belasten Dan uh, dat heeft dat helemaal geen effect ofzo. Ja, Ik zag er ook wel zo'n meme voorbij komen van Als belasting op roken uh, Roken afschrikt be schrikt Belasting op arbeid, arbeid dan af Dat, uh, yeah. dat zal inderdaad wel het geval zijn ja. Lijkt me ook wel ja Maar nou, we gaan nog even verder hoor um... De SP, heeft ook nog wat geroepen. Uh, ja, verkiezingstijd. Uh, wat willen hun doen? Ze willen een einde aan de dumpprijzen op alcohol. Ja, dat is een kiloknaller verhaal dit. Ja, stel je toch eens voor dat je gewoon nog een koop biertje kan halen. Dat moeten we natuurlijk niet hebben. Ja, we wil een achterban. Zullen ze daar blij mee zijn? De uh... taalgebruik ook door de, ja, de maar, uh, die SP's, allemaal halve liters, toch? <laughs> ja, <inderdaad. laughs> ja, ja. Zijn we dan aan het schilderbrouwen? SP's, ik, Mij treft dat niet, want ik drink alleen maar liters. <laughs> <laughs> nee, maar ook, er staat ook over alcoholische dranken die voor een habbekrats wordt aangeboden. Een halve liter bier en dumprijzen. Er worden alle alle negatieve woorden worden er uit de kast getrokken... om dit uh, te slijten. Ja, echt dit, mooie framing, ja. Wat ik wel ook de... wel grappig vind is dat ze dan blijkbaar... Uh, uh, ja, ze dus, um, dus zijn... Uh, voor de arme mensen komen ze op... maar uh, ja, dat die kopen natuurlijk juist... Uh, dit soort goedkope drank. En uh, ja, blijkbaar... Uh, mogen die geen biertje drinken van de SP ja terwijl als de belastingen omhoog gaan en de regelgeving en het wordt allemaal steeds troostelozer dan hebben mensen juist allerlei genotsmiddelen nodig om nog enigszins te weten dat ze slaaf zijn elke keer als ik berichten lees van de SP over wat de SP wil dan krijg ik zin om alcohol te drinken ja grote verleiding ik kan ze eigenlijk meteen injecteren in mijn in Ja, hart ja ja in mijn leven. bloedbaan dat is natuurlijk ook een idee achter die die smerige kapitalisten ...die arme alcoholisten uitbuit zo. Ja. ja. Het grappige grappig in dat kader is overigens wel... ...dat de oprichter van de SP een handelaar was. Ja, ja, ja. ja. Oeh, ja. Dat is echt zo'n beunhaat. Ja. Ja. ja, nee, maar goed. Uh, waarom de politieke partij denkt? Die is ook nog even in het nieuws gekomen. Ik denk dat dit geen PR-bericht was van hun. Neppe accounts Ja, ik vind het wel passend dat ze allerlei trollen op internet... Uh, ...actief zijn voor die partij, zoals hier staat. Want volgens mij is die hele partij gewoon... een grote trollpoging, toch? Of niet? Ja ja, ja, ja, ja. Dat is echt, echt, echt verschrikkelijk. Een velletje Weet je, de Turkse variant van de PVV, hè? Ja. Ja, maar ze huren dus mensen in die op internet, uh, uh, doen alsof ze denk en tegenstanders aanvallen. Ze, volgens de NRC, die hadden dus interne communicatie, uh, uh, hadden ze de hand opgelegd, staat hier. En dan zie je hier een gesprek tussen die Farid Asakan, een van die mensen van Denk, uh, en een, de voorzitter van een jonge organisatie. En dan zat hier, Asakan zou schrijven, kan er iemand op Markoes antwoorden? Want die had dan kritiek geuit op Denk. Jij bent helemaal niet geïnteresseerd in een wezenlijke bijdrage van DENK. Jij wilt alleen vaststellen dat DENK niet deugt. Erg doorzichtig en heel hypocriet. En dan zegt die ene is de voorzitter van de jongerenorganisatie. Zal ik het doen met een troll account? <laughs> Dat <lacht> ga ik doen. Nou, er staat ook in de berichten van dat ze het niet ontkennen, maar dat wordt ook een beetje lastig als dit soort dingen. Ja. Zo letterlijk, maar, het is bijna net zo sukkelachtig als die e-mailpasswoorden die, die, uh, e die gekraakt waren bij de Democraten in, uh, in Amerika bij de verkiezingen. Toen ze, ah, was, uh, ons paswoord is gekraakt. Hier is het nieuwe paswoord. En dat sturen ze ook weer gewoon via e-mail op. Uh, <lacht> Te... Ja, maar, ja, ik kon het ook meelezen maar de verdediging waar die ze hiervoor hadden wat kwam ongeveer neer op ja wij zijn dus niet de enige die dat doen toch je doet een trollaccount dat is een -trol dat zijn niet bijzonder slim ook voor een partij die denkt helemaal niet uh, ja nou, uh, nou, ik denk als mensen de in de ben benen wel heel dom gewoon in dat denken ik uh, zeg trap er niet in het is niet nieuw ook want uh, ja, uh, in het artikel wordt dan natuurlijk ook genoemd uh, dat uh, Putin dit soort dingen doet ja uh, uh, in, ja. Maar ja, Hillary Clinton heeft ook een uh, leger van, uh, hoe noemden ze dat ook weer? Uh, ja, uh, correct uh, the record was dat, ja. Yeah. Uh, Obama was dat toch? <laughs> ja, de die... techno-experts. Hey Clinton had ja, een de campagne gedaan. En was. de EU heeft het ook gedaan, hè? De EU, de EU heeft ook uh, een oh, ja, tollege. Ja, ja. Het of zou me ook niet verbazen als andere politieke partijen ook wel zoiets hebben. Het, het, het is ook gewoon heel erg slim als, ze dan niet, ja, bedoel, als je niet ja. zo opvallend doet dat, het, uh, dat ze erachter komen. Ja. Overigens uh, gebeurt ook in de film, uh, de, in überhaupt gewoon in, in de, uh, bij bedrijven ook. Um, bij Ghostbusters was op een gegeven moment bekend. Uh, daar liep op een gegeven moment de discussie over die, die filmtrailer liep uit de hand, want er waren op een gegeven moment echt een record aantal uh, duimpjes naar beneden op YouTube. Ja. Uh, en Bozien Reacties geplaatst. En wat ze toen hebben gedaan is. Uh, toen zijn hun daar ook op gaan reageren, zeg maar, met, met eigen nep-accounts. Toen schijnen ze zelfs uh, vrij agressieve reacties geplaatst te hebben. Uh, gedaan te hebben alsof zij dus de tegenstanders van die film waren en alsof dat echt. Uh, ja, oh, ja. complete idioten waren. Ja. Uh, er was toch ook een paar jaar geleden zo'n politieke. Dreigmails gestuurd of zo. Ja, ja. ja van ja, van de LPF is... of zo? Ja. Ja, zo? ja. Die dan, eh, uh, worden, worden, worden bedreigd. En dan weet ja. hij dat zelf had gedaan. Ja, wat je heel vaak ziet onder artikelen, vind ik, tenminste, wat ik, wat ik, waar ik een verdacht luchtje in vind, dan staat er bijvoorbeeld van, eh, uh, nou, uh, geheime diensten krijgen weer ma meer macht om, uh, dan is het eerste reactie is altijd, nou, geweldig. Nou, kan de criminaliteit eens dus goed worden aangepakt? Of dan krijgen ze de ruimte om de criminaliteit goed aan te pakken. En dat is natuurlijk bedoeld, dat, dat, je krijgt een heleboel volgelingen. De meeste mensen zijn volgelingen die denken, ja. zelf na. Dus die denken, oh, uh, dat hoor ik kennelijk te denken. Nou, dat, er wordt een soort cue gegeven. En dan is de hoop dat de volgende reacties zich daar ook allemaal uh, op doorgaan, zeg maar. Dat, dat valt me wel op. Ja, goed. Maar uh, we gaan nog heel even verder. Ja. Nederland. <coughs> ja, hier nog een, ook nog even een verkiezingsberichtje van uh, Mark Rutte. Hij zegt namelijk... Nederland is de snelst groeiende economie van heel Europa. Uh, alleen de EU vindt van niet. Ja, dan ja, weet ik niet. Twee natoren leugenaars die uh, elkaar voor leugenaar uitmaken. <laughs> dan weet ik niet wie ik moet geloven. In de artikel wordt uh, Sabinia aangehaald. En die haalt even de cijfers erbij van de, van de EU. En dan zie je inderdaad dat uh, Nederland niet bepaald hoog wordt. Uh, ja, ja kan de groei, kan je kan economische groei natuurlijk op een heleboel verschillende manieren meten. Uh, je kan dat eigenlijk niet meten. Als je kijkt naar de... De echte Oostenrijkse economie, die zeggen je kunt, je kunt geen appels met peren optellen. En de, ja, wat er nu gedaan wordt, is er wordt er gekeken naar hoeveel goederen worden er uh, verkocht en dan minus de inflatie. Want anders zou, als je gewoon een hoop geld erbij jongt, dan zou de economie groeien, maar dan halen ze wel dan de inflatie. Ja, de inflatie, die kan je ook op een heleboel manieren weer corrigeren. Dat wordt ook gedaan. Dus als je die inflatie naar beneden masseert met al die technieken, dan, dan lijkt je groei een stuk hoger. Maar ook bijvoorbeeld bij het terugtreden <treeks> uh, bij de EU of bij de euro. Dan moest je aan bepaalde voorwaarden voldoen voor je begrotingstekort. En toen zijn bij, ik geloof dat bij Griekenland en ook bij Italië. hebben ze gewoon gezegd van ja, maar kijk, wij hebben natuurlijk een enorme zwarte economie. Die moet je daar eigenlijk bij tellen. En dan hadden ze ook ja. prostitutie en drugshandel. hadden ze ook een schatting van gemaakt. En dan hadden ze erbij om ja, de, uh, de economie maar... ook... weer groter geworden. Maar ja, ja, ja, sowieso, dus. als je gaat kijken naar het bruto nationaal product. stel je voor op 31 december uh, of uh, eind december. Gebeurt er een. Het is er een terroristische aanslag? Of er breekt een of andere ziekte uit. Of er is een groot ongeluk, een brand. En de overheid moet er 2 miljard euro bij gaan lenen. Omdat er zoveel schade is door wat er is gebeurd. Dan is de economie gegroeid, omdat er 2 miljard euro meer uitgegeven is. Ja. Dus dat is heel raar. Het had eigenlijk natuurlijk niks van echt de productiviteit. Of economische groei uh, plaatsvindt. Ja, want ook opdracht vergroeit in Venezuela ook. De economie reed hard natuurlijk. Het is allemaal jarden en eh Maar het grappige is dus wel dat zelfs binnen de... Want ik bedoel, ik neem toch wel aan dat ze redelijk dezelfde... Uh, ...factoren meewegen, laat ik het zo zeggen... ...want die, die hm. dingen eh, om, het, om het BPM te berekenen... ...dat is gewoon Europees vastgesteld ook... ...en die wordt bijvoorbeeld ook gebruikt... ...om zaken als naheffingen en dergelijke te meten... ...het is natuurlijk wel zo dat... Um, ...het wel verklaart waarom we steeds zo'n naheffing krijgen... ...als blijkt dat de Nederlandse overheid... ...een veel gunstiger of veel ongunstiger... natuurlijk bekijkt, uh, ja... ...rekening aanneemt. Hm. Ja, er zit denk ik toch een heleboel bandbreedte in... ...hoe je dat... Uh, ...ja, de CBS zit er niet voor niks... ...ontzettend veel mensen... ...en die kunnen natuurlijk heel goed... het uh, ja, het, het is toch wel zo'n gezegde van uh, wordt aan een econoom gevraagd wat is, de, wat is de economische roei geloof ik. En dan vraagt die econoom wat wil je dat die is. <lacht> Oh ja, dat oh ik wel uh, zeggen. Die, um, ze hebben nu bijvoorbeeld besloten om um, de energieprijzen heel erg flink stegen. Om die niet mee te rekenen in de inflatie. Ja. Ja. Oh, dat is ja. ook zoiets. En hebben ze core inflation en dan nemen ze geen voedsel en energie mee. Ja. Ja. Nee, dat ja, dat, dat eigenlijk is eigenlijk het belangrijkste voor wat je nodig hebt. Ja. Met, met woningen kan je ook zeggen, bijvoorbeeld de huisprijzen enorm stegen. Ja, ja, maar dat is geen inflatie. Want, uh, want dat moet je eigenlijk zien als. Uh, de, de rente is gedaald, dus de maandlasten zijn hetzelfde gebleven. Of ja, je neemt de huur in plaats van de woonlasten. En ja, zo kan je kan er je alle kanten op masseren. En dan kan je bij de economische groei, kan je de prijsstijging van de weer wel meenemen. Bij de ja, inflatie weer niet. De, ja. Steeds minder mensen geld hebben om een auto te rijden en steeds meer mensen gaan met het OV, dat ze dan ook zeggen van uh, ja, uh, we moeten wat minder zwaar meetellen, want uh, minder mensen rijden in de auto, dus uh, dat klopt dat niet meer. Ja, mensen hebben daarvoor gekozen. Dat is altijd de, de vraag natuurlijk. Is, is het omdat ze het niet meer kunnen betalen? Of is het een bewuste keuze? Als mensen opeens zeg maar, uh, ja, uh, insecten gaan eten... dan zou je zeggen van... oh jee, ons, uh, biefstukken zijn uh, onbetaalbaar geworden. Dan zou je kunnen zeggen van... nou, er is heel veel inflatie. Maar als mensen dat zijn gaan doen omdat ze gezond willen leven... en dat heel gezond is... dan uh, geldt dat weer niet als inflatie. Ja, dat heeft inderdaad ook niks te maken met uh, de prijs. Dat heeft dan in dit geval weer uh, geen invloed. Nee. Maar... Ah. Dan gaan we nog even naar uh, Fredje Teve. Ja. ja. Die hoeft uiteindelijk geen wachtgeld meer uh, te vangen, want uh, hij krijgt een nieuwe baan, hè? Hij wordt weer productief. Oh, nee. Een baan, een baan <laughs> zou ik het niet willen noemen, maar... Nee, nee, nee, nee, het is gewoon een veredelde uitkeringstrekker nog steeds. Maar hij gaat bij de Raad van State zitten, dus uh, nog steeds uh, graaien in de staatsruif. Ja, per april. Dat, doet, dat, dat, dat, dat is vast een grap. En laten we het voelen, hopen. Ja, maar ja, of je nou thuis niks zit te doen of bij de Raad van State zitten, Want wat vind, doet de Raad van State? Ja, dan? die mogen alleen maar, kunnen alleen maar adviseren, toch? Volgens mij doen die verder niet zoveel. Zo, uh... uh, een soort wachtgeldregeling, <laughs> maar dan. zijn wel adviezen waar aan de ogen. Ja, dat wordt meestal wel serieus genomen, maar ja, ze hebben geen beslissingsbevoegdheid, toch? Nee, dat in formele zin niet, maar het is wel vaak zo dat, dat adviezen vrij vaak gevolgd worden. Mm -hmm. Dus in dat opzicht uh, hebben ze een vrij grote macht eigenlijk. Nou, zouden die thuis mogen werken, of zouden ze nog wel naar hun werk toe gaan? Of... Ze dat hebben in ieder geval vijf... een, een, uh, een heel mooi kantoor, weet ik. Als je toch advies moet geven, kan je, waarvoor zou je helemaal daar, als je niet in Den Haag woont, helemaal naar het kantoor rijden om daar te gaan zitten nadenken over adviezen? Ja, om te overleggen en zo. En, uh, ja. Met andere uit uit, uit, <laughs> uitgerangeerde politici. Ja. Ja. ja, vreselijke man, en dit zegt ook alweer genoeg over. Uh, over de politiek in Nederland... dat zo iemand uh, daarvoor uh, wordt voorgedragen. Dus, uh, ik vind het wat dat betreft wel mooi. Ik denk dat... Uh, dat uh, hoe meer van dit soort dingen gebeuren... hoe meer, minder vertrouwen mensen hebben in de politiek. Dus uh, dat is alleen maar een goede zaak. De term is ook... Uh, oud-Kamer, oud-staatssecretaris... Veiligheid en Justitie, Fred Teven... is voorgedragen. Uh, dat is ook zo'n mooie passieve taalgebruik ja, om... Het staat niet bij door wie. <laughs> door wie, hè, inderdaad. Ja, ja, wie, wie, wie in hemelsnaam haalt het in zijn hoofd... om hem voor te dragen... Dat het, blijft, eh, het blijft heel mooi verborgen door dit taalgebruik. Er staat hier uh, de voordracht voor de functie van staatsraad bij het adviesorgaan van de regering gebeurt door de ministers van binnenlandse zaken en veiligheid en justitie. Dus zijn opvolger mm. heeft hem uh, voorgedragen. Wellicht zal het te maken hebben met uh, de commotie die ontstaan is uh, rond het uh, nieuws dat uh, Fred Teven uh, voorgedragen zou zijn als uh, lid van de Raad van State. Of misschien helemaal niet, dat weet ik verder niet. Maar in ieder geval komt er nou net deze update uh, uit de computer rollen, Namelijk dat uh, Ronald Plas sterk helemaal van niks weet. Hij zegt letterlijk dat uh, op de korte termijn is er nog niemand uh, benoemd voor die uh, positie waar uh, al gezegd wordt dat dat naar... Uh, je tevens zou gaan. Maar misschien wel op de lange termijn. Ik weet het verder niet. Maar in ieder geval, dit bericht komt er in ieder geval nog even bij: dat uh, Ronald Plas sterk niks weet over de benoeming. Goed, gaan we even naar het volgende nieuws toe. Maar we gaan nog eventjes verder. De Tweede Kamer stemt voor de aftapwed inlichtingendiensten. En ik neem aan dat niet de inlichtingendiensten uh, afgetapt gaan worden, maar die mogen dan ons aftappen. Voor ons eigen best wel, uiteraard. Ja. Ja, het gaat dan om een grote hoeveelheid internetverkeer via de kabel. Door de AIVD en de MIVD, dus dan kunnen ze gaan data minen. Ik heb vrij het radio een paar luisteraars erbij. Ja, <nem organize disciple ghost> ja, dat was het Hallo AIVD. Zo'n meme e <enables hitations> stond er, een logo van de NSA, en dan stond er: De NSA, the only part of the government actually listens to you. Ja, je, ja. Ja, ja. Ja, dat is de uitbreiding van de bevoegdheden. Dit past precies in het patroon van de afgelopen jaren en dat is al wat langer aan de gang. Waarbij de ja er nog steeds minder privacy uh, is. steeds meer informatie wordt verzameld, opgeslagen en uh, ja. Het uh, verbaast me hier niet eens meer over, maar het blijft natuurlijk wel heel gevaarlijk en heel triest. Maar we worden nog beschermd, want de, ja. raad, van, de raad van State, <lacht> een belangrijkste adviesorgaan van de regering, heeft forse kritiek op de afdalfbed. Ja, Dat oh, ja. is ver teven dus, dit Nee, nog ja, ja. niet, nog niet, nog niet. Nee, nee, maar dat gaat veranderen als hij er even tijd. Ja, had. als hij erbij zit, dat is echt best wel goed. Dat is te dus grappig, zeg maar, dat, dat uh, worden in de gaten gehouden, de raad verstaan, maar daar zitten dan dat soort figuren, weet je wel. Ja, ja, ja die, die moeten dan voor je bescherming zorgen. Ja. Die gaan voor mij in de privacy zorgen. Ja, nou, bedankt. Fred. Ja, Ik vraag me af of het ook nog samen gaat met. Want, nee, ze mogen alles gaan aftappen en iedereen gaan beluisteren en zo. Maar, ja, je krijgt natuurlijk ook dat er steeds meer encryptie is. Ja. Dus, uh, ja, want dat, dat. Dat is ook precies. Dat je, is, goed, ja? Natuurlijk, ja. van ja, iedereen moet eigenlijk zijn encryptiesleutels inleveren. zodat de overheid overal mee kan kijken. Want, ja, in, in Engeland hebben ze daar dus al uh, voor gepleit. Terwijl dat ja, echt. klopt. ...bepaald goed is voor je uiteindelijke veiligheid... ten opzichte van uh, hackers oh. van buitenaf en zo. Ik bedoel, dat snap ik dus niet. Enerzijds zeggen ze dus dat... ...en anderzijds zijn ze bezig... ...ja, maar hackers uit Rusland en China. Ja, uh, ja nee, Als je hem op door gaat maken... ...dan maak je natuurlijk alleen maar het risico groter ...dat dat soort dingen gebeuren. En wat trouwens ook nog eens is... Um, ...binnen de uh, um, inlichtingendiensten... Het, het, ...het werkt ook gewoon niet. Uh, sowieso op de inlichtingendiensten... ...is jaren, de laatste jaren al heel erg bezuinigd... Um, en uh, blijkt ook gewoon dat op het moment dat de informatiestromen te groot worden, als als dan dan maak je niet zozeer um, de speld makkelijker te zoeken, maar vergroot je de hooi. Ja, ja. Dat is het groot ja, probleem. Om een voorbeeld te noemen, de aanslagen in Spanje waren uh, daar daarvan. Waren, was al bekend dat die plannen er waren bij de Noorse inlichtingendiensten. Die, ja, al die inlichtingendiensten zijn uiteindelijk gekoppeld. En die hebben op een gegeven moment dat doorgespeeld aan de Spanjaarden. Maar omdat er zoveel tijd op zat, omdat er zoveel informatie was, en, en um, het zeg maar, gewoon op de grote berg kwam, daardoor hebben ze uiteindelijk nooit die uh, terroristen op tijd kunnen pakken. Omdat, ja. Uh, er, er zo'n, overdaad en informatie was, dat ze er, ja, dat het ja. niet opviel, zeg maar. Van de Wat ik wel vreemd ja. vind, is dat, je hoort, overal wordt er bezuinigd. Het leger ja, is ontzettend bezuinigd. En, inlichting uh, inlichting is ontzettend bezuinigd. En iedereen claimt dat er bezuinigd is. Maar ik, ik geef laatst dat als je de overheid, uh, terugkrimpt naar het jaar 2004 dan kan je alle inkomstenbelasting, alle vennootschapsbelasting en alle erfbelasting afschaffen. En de hele zaak... En dan heb je nog geld over om begraven... Ja, maar er zijn wel een aantal departementen... Ook. die wel daadwerkelijk... Uh, wat is er budget, uh, zorg is heel erg gegroeid, bijvoorbeeld. Sociale ja. zaken is heel erg gegroeid. Dat zijn de ja. departementen waarvan men beweert dat er bezuinigd wordt... en waar dat daadwerkelijk niet bezuinigd wordt. de inlichtingendiensten is daadwerkelijk wel... De AIVD heeft de afgelopen jaren... Ik meen echt met, met een derde van het budget... is daadwerkelijk uh, eraf gehaald. Uh, ja, bij het leger ook, als je daar kijkt... wat uh, wat uh, de in 1990 te besteden had... En, en nu dat is echt een fractie. Dat is echt iets van een kwart of zo... als je puur in materieel kijkt. Hmm. Ja, nou, dat uh, klopt volgens mij niet hoor. Er is wel een aantal afgelopen jaren... een keer minder uitgegeven dan het jaar ervoor... maar de algemene trend is nog steeds... dat die uitgaven stijgen... Ja, het is altijd ja. per, per ministerie. Uh, zie je bijvoorbeeld ook bij... Ja, ik, bij... ik heb het over Defensie nu. Uh, of over ja, ja, nou ja bij Defensie weet ik het in ieder geval puur uh, niet zozeer in de, in de getallen qua uh, uh, uitgaven... ...wel in, in materieel wat... Uh, ja, oké, okay, maar als je het een hier kop. in euro bezuinigen en er daar twee meer uitgeeft dan... Uh... Ja, maar dat is niet zozeer uh, zaken als... Uh, dat, ...dan heeft men gewoon echt zaken die heeft men gewoon verkocht... ...en vervolgens koopt men weer nieuwe dingen... ...omdat men erachter komt, oh ja, we hebben dit verkocht... ...was toch niet zo handig, dus dan moeten we weer vervanging gaan kopen... En dan wordt er alsnog veel meer kosten gemaakt. Die ja, ja. niet nodig waren geweest. Als men het in de eerste instantie niet verkocht had. Uh, er is op een gegeven moment zelfs. Uh, letterlijk heeft men op een gegeven moment tanks verkocht. Uh, die, die zijn in nu op weg. Maar uh, ja. men heeft nu weer tanks geleased. Dat hoor je bijna niet. Ja, maar er ja. zijn nu tanks geleased uit Duitsland. Ja, ja. En ik heb begrepen van mensen die ik ken. Die bij Defensie uh, werken of hebben gewerkt. Uh, dat een aanzienlijk deel van de Nederlandse krijgsmacht. Inmiddels ook onder buitenlandse commandant staat. Omdat er allerlei van dat soort oh, liefde. Zeg maar. nee, okay. Niet zozeer via de NAVO, maar gewoon puur al daadwerkelijk andere landen, omdat we uh, lease-achtige contracten, zeg maar, daarmee hebben. Uh, ja. Het is bijvoorbeeld wel zo dat Nederland ook weer bepaalde dingen van de Belgische dingen, maar dat is maar heel weinig. Het is vooral heel veel onze landmacht, dus voor het grootste deel uh, bijvoorbeeld onder Duits commandant. Uh, de de macht moet het eigenlijk heten. <laughs> ja, het zijn hele, hele vreemde constructies eigenlijk. En daardoor zie je dat eigenlijk een Europees leger al een beetje uh, opgebouwd wordt. En dat is ja, een hele bepaalde, zeg maar ook, uh, vreemde constructie. Dat... Uh, ik denk, niet, denk dat dat net zoiets is als een vreemde constructie is, als al die ambtenaren die dan als ZZP'er beginnen. Dus dan wordt het aantal ambtenaren sterk verminderd. En dan heb je het idee van, nou, er wordt enorm bezuinigd. En dan laten ze zich terug huren als ZZP'er voor een dubbele tarief. Uh, ja, precies. Ik heb het gezegd, wat gegevens opgezocht. In 2011 uh, heb ik hier een artikel uit 2012. In 2011 zijn de uitgaven aan Defensie gedaald van 8,3 miljard tot 8,1. Dus een afname van 1,8 procent. En ook in 2010 is er sprake geweest van een daling met 3,6%. Maar in de periode 2003 tot 2009 namen de defensieuitgaven jaarlijks toe met gemiddeld 2,8%. In topjaar 2009 bedroeg de besteding aan defensie 8,6 miljard euro. En ik heb het net even opgezocht. Voor dit jaar is het 8,7 miljard. Dus en er komen er nog 2 miljard voor drones bij straks ja het het dat we idea al idea uitgeven. Ik weet alleen niet of het uh, gecorrigeerd is voor inflatie. Ja, ik weet dat met name in, in de jaren negentig is het heel erg afgenomen. Uh, en dat ja. niet zozeer, ik weet niet of dat per se in geld is, maar met name in, in zaken als materieel en personeel en dergelijke. En dat heeft men met name gedaan omdat men dacht, de Koude Oorlog, oorlog is voorbij, uh, ja. Ja, de dreiging is weg. Ja, en na 9-11 is het weer toegenomen. Uh, hm. Ja, maar bijvoorbeeld bij de inlichtingendiensten is dat daadwerkelijk zo, dat, dat, daar weet ik wel van. Dat, dat, ik, heb, ik heb gewoon de budgetten gekeken in uh, de begrotingen van ieder Jaar. En daarin, en dan heb ik het puur over de laatste paar jaar, hoor, ik weet niet hoe het de jaren ervoor is geweest. Mm -hmm. uh, daar is wel daadwerkelijk sprake van een forse afname van 300 miljoen tot ik meet 220 in twee jaar tijd. Ja, die inlichtingendiensten zijn. En dat, dus dat vind ik met name vreemd. Kijk, ik, ik. ik, ik, ik, ik kijk, oké okay, dat je het doet, maar dat je tegelijkertijd gaat pleiten, oké, okay, we gaan die mensen veel en steeds meer bevoegdheden geven en tegelijkertijd uh, de organisatie kleiner maken. Dat is een hele vreemde constructie. Ja. ja, maar ik denk dat ze wel degelijk bang voor zijn voor je inlichtingendiensten ook. Je ziet wat er nou in Amerika gebeurt. Daar die, uh, die Flynn die was aangesteld om de, in, de bezem door de inlichtingendiensten te halen. En zijn er Dat zijn gewerkt 17 in de VS. En toen was er zo'n politicus Schumer. Die zei van uh, nou als je tegen de inlichtingdienst gaat richten. Dan, uh, dan ben je echt dom bezig. Want die, uh, die kunnen je <laughs> zo de nek omdraaien. En uh, binnen twee weken is die, uh, is die inderdaad geruimd, deze opruimer. Dus uh, ja, ik denk dat ze dat kennelijk. Daar, ja, weet iedereen van ja, je moet niet aan de inlichtingendiensten komen. Maar als die zo machtig zijn geworden dat ze eigenlijk gewoon het beleid bepalen. Ja, die besteed. Uh, dat is wel heel eng, natuurlijk. Ja, ja die, maar het schijnt ook, heb ik ook wel eens wat dingen over gelezen. dat... Uh, uh, sommige van die diensten verzamelen allerlei informatie, ook over uh, politici over rechters en zo. En, uh, het waardoor dan. ze dus mee uh, gechanteerd kunnen worden. Ja. En wat ze dus ook waarschijnlijk te doen in Amerika is. Als je dus als ze dus, uh, op zoek naar een rechter die gepromoveerd moet worden. Dan gaan ze dus een onderzoek doen, zeg maar, zo'n antecedenten, nou niet antecedentenonderzoek, maar uh, kijken of je chantabel bent en zo. Dan zou je dus normaal gesproken zou je denken van. Mensen die chantabel zijn worden afgewezen. Maar wat ze dan juist doen, is ze proberen de juiste <lacht> mensen die chantabel zijn. Want uh, die hebben ze, daar kunnen ze controle op uitoefenen. En uh, mensen die helemaal clean zijn niet. Ja. Dus, uh, en dat doen ze ook met politici. En je kunt natuurlijk ook, als je bij de NSA zit of zo, uh, uh, Snowden heeft ook gezegd, ik kon ook gewoon de telefoon van Obama afluisteren als ik dat had gewild. Dus uh, ja, en die, die, die, er is natuurlijk geen enkele politicus op dat niveau, uh, die, uh, die nooit de verkeerde dingen heeft gedaan. Dus, uh, ja, als je, als je dat van iedereen weet, dan hebben ze gewoon heel veel macht hoe dat in ja. Nederland gaat weet ik niet hoor, maar uh, ja. ja. ik denk dat Nederland ze toch wel een berg amateurs zijn. Uh, sorry voor als het geval ze meeluisteren. Ik wilde jullie niet bededigd, beledigen. <laughs> zeg hallo. Ja, in Nederland zeg al. zijn de en de, de capaciteit in ieder geval wel een stuk, stuk lager. Ja, gelukkig wel. Schiet dus ja, Zowel de pot. IVD als de MIVD. Ja, ik verwacht dat dat de komende jaren wel uitgebreid gaat worden. Ja, de bevoegdheden zijn wel, zijn wel vrij groot en dat is natuurlijk wel een vreemde combinatie dat je enerzijds ja. hele grote bevoegdheden bij een hele kleine groep mensen neerlegt. En dat op zich kun je beter hebben dat die groep dan iets meer Spijt is. Ja, dat is wel de trend. Om uh, ja, linkse mensen bij elk probleem dat ze zien, willen ze ook altijd meer macht in minder handen hebben. Dus ja, je wil, een, je wil meer macht naar EU hebben, waar minder mensen meer te vertellen hebben over meer mensen. Dus uh, het vergroten van ongelijkheid is, is een typisch links uh, idee. Zeker? Oef. Ja, Doe doen nog even een berichtje voordat we naar uh, Jasper gaan over zijn uh, wapen. Uh, uh, de wapenlobby. Wapenlobby. Vrij wapenbezit website. Nee, We gaan nog even naar de luchtvaart. Want daar zou oneerlijke concurrentie plaatsvinden of zoiets. Ja, dat is natuurlijk altijd heel vaag om dat te formuleren. Wat oneerlijke concurrentie is. Ik denk dat de beste definitie is. Het is oneerlijke concurrentie. Als er een bedrijf naar ons toe komt, die klaagt over een concurrent. In ieder geval, ja... De Europese Commissie heeft gezegd, ja, die, die gasten uit uh, Qatar en Emirates en Etihad uh, en zo, die krijgen uh, staatssteun Ja, ja, voor, en, ja uh, dat is natuurlijk ook oneenlijke concurrentie. Hm. De vraag ja. is of de Nederlandse overheid daar iets aan moet gaan doen. Ja, net als de KLM, die krijgt toch ook staatssteun, nog niet? Nee, nee, niet meer. Het nee, enige nee. is wel dat ze nog wel enigszins ermee bezig zijn dat, om, om het nog enigszins te beschermen met met name de positie van Schiphol, maar niet zozeer KLM. En dat zie je dus ook, daar gaat het dus ook in mis, omdat de Franse overheid het wel doet uh, bij, bij Air France. Uh, waardoor dus heel veel zaken okay. ook na Air France worden verplaatst. En dat hm. op zich kan het wel degelijk uh, schadelijk zijn, ook al zijn het buitenlandse staatsbedrijven. En dat zie je bijvoorbeeld ook bij de energiemarkt heel erg. Men schreeuwt steeds van ja, door die privatisering zijn deze en deze problemen Terwijl de energiemarkt is een van die markten die eigenlijk niet geprivatiseerd zijn. Wat men feitelijk mm. heeft gedaan is, uh, Nederlandse provincies hadden de, de energiemaatschappijen uh, in bezit. Die hebben ze ja. verkocht aan ben buitenlandse staatsbedrijven. Aan, aan het, het, het geld uitgegeven. Ja, nou. ook nog eens. Maar, maar sowieso, het, het, het verbetert niet omdat het in een staatsbedrijf uh, uh, <laughs> belandt. Dat wordt waarschijnlijk zelfs slechter. Uh, ja. Dat zien ze wel. Men heeft op een gegeven moment uh, volgens mij aan een Noordstaatsbedrijf... ...of aan een Zweedstaatsbedrijf heeft men uh, dingen verkocht en aan, uh, aan een Duits. En bijvoorbeeld Eneco is nog volledig in handen van de gemeente Rotterdam... ...en een aantal omliggende gemeentes. Ja, uh, en de provincie ook, toch? Ik dacht ook, ja. Ja, en ja. ja, sowieso het netwerk uh, is, via, uh, is ook nog steeds in handen van... Uh, uh, van de overheid, hè? Die, uh, dat, uh, de, de netwerkbeheerder, zeg maar. Ja. Netbeheerder. En uh, dat was laatst ook al weer in het nieuws dat ze, die gemeenten, die willen dan die netbeheerders gaan belasten. Voor een soort precario-rechten voor uh, onder, de, om onder de grond te mm -hmm. zitten. Uh, dus dat de ene overheid gaat het andere overheidsonderdeel belasten. En, uh, zodat uiteindelijk jouw energierekening hoger wordt. Nou ja, dat en was de, dat het dat bijna al het prijsvoordeel door die liberalisering. is bijna allemaal uh, vervangen door belasting. Dus mensen ja. zeggen, ja, mijn energierekening is niet gedaald. Dat klopt, maar de tarieven zijn wel gedaald. Maar dat is helemaal gecompenseerd door allerlei gestegen belastingen. Overigens is dat de meest interessante belasting die je kan hebben. Weet je waarom? Omdat je enerzijds, uh, ze mogen het officieel niet doorberekenen. Dat doen ze natuurlijk wel. Alleen dan mogen ze niet erbij zetten dat het van die belasting komt. Ze mogen... Als één gemeente die belasting heeft... Dan geldt dat niet alleen voor die gemeente... Maar ook voor de omliggende gemeente. Omdat het per regio werkt. Omdat het op die manier wordt doorbrekent. Dus dat krijg je... Het is heel erg interessant om als gemeente die belasting te gaan invoeren. Want je eigen burgers merken het maar voor een klein deel. Dus dat is interessant. En het derde ding is... Men heeft die wet willen afschaffen. En toen dachten de gemeentes ineens... Oh, bestaat die belasting ook? Hup, invoeren. Dus men heeft nu een... Termijn van, ik meen van 10 jaar of 15 jaar of zo, waarin men dat kan gaan afbouwen, maar ja, tot die tijd heeft men wel die inkomsten. En dat is dus bizarre. Men heeft juist op het moment dat de Rijksoverheid heeft aangekondigd: we gaan die belasting afschaffen, hebben allerlei gemeentes besloten: oh, nu kan het nog. Vlug uh, invoeren. Ja, ja, op zich hoeft dat ook geen probleem te zijn, trouwens, denk ik, dat als een, een buitenlands bedrijf subsidie geeft op hun vliegticket, zeg maar. En daarmee, want dat betekent gewoon dat je, je, dat je dat gewoon kapot kan maken door gewoon eh, daar heel veel van te kopen. Dat wordt ook altijd gezegd van. Uh, nou ja, ja, niet helemaal. Want je uh, kunt natuurlijk ook zorgen op die manier dat je. Een, uh, op de korte termijn heb je dan weliswaar kosten. Maar op de lange termijn uh, kun je daarmee wel zorgen dat je concurrentie. die niet de staatsmacht achter zich heeft staan. Met. Ja, maar uh, luister, dus gewoon uh, uh, bekend dat dit soort. Uh, vormen van protectionisme uiteindelijk. Uh, heeft niemand er baat bij het. Is, heeft, het behalve, is geen protectionisme. Uh, Jawel, Kijk, die, die, die protectionisme die is, die is als jij. Uh, buitenlandse. Private je... bedrijven gaat tegenhouden. Zo'n nee, nee, in dit geval nee, nee, is van de Franse overheid staatsteun, ja. Nee, het nee, protectionisme dus die, van uh, van De overheden maar. in die landen uh, die die uh, maatschappijen subsidiëren, oh, dat zo, is van uh, ja, Dat ja, is het ja, protectionisme. Maar uiteindelijk uh, ja. heb je daar natuurlijk alleen de belastingbetaler mee. Ja. En, uh, ja, maar wel de Franse belastingbetaler in dit geval bijvoorbeeld. Stel, de Franse overheid geeft subsidies aan vliegtickets waar ook Nederlandse klanten van uh, kunnen vo voordeel van kunnen hebben. Dan kan je de Franse overheid gewoon dood gaan zitten bloeden. Want dat is gewoon een kwestie van... Een Nederlandse toerist krijgt korting op basis van de van, uh, door de Franse belastingbetaler. Ja, op korte termijn is dat heel interessant. Alleen het probleem wat je daarmee wel krijgt is... Als jij te maken hebt met een staatsbedrijf dat concurreert... Als je bijvoorbeeld, stel je hebt, ik noem maar iets, de NS. En uh, oké, okay, de Nederlandse overheid staat toe dat er buitenlandse treinen enfin, Of dat er überhaupt gewoon... Dat er in Nederland gewoon treinmaatschappijen kunnen ontstaan... En die die mogen gewoon rijden. Uh, maar de NS krijgt wel heel veel subsidie. En die andere niet. Die moet dan belasting gaan betalen. En dan heb je dus vervolgens situatie dat dat private initiatief niet kan ontstaan. Omdat die sta dat staatsbedrijf ervoor zorgt dat die, uh, geen, uh, ja, er de, de gewoon een prijs flink onder zit. En vervolgens maak je daarmee dus private initiatieven kapot met een overheidsbedrijf. En waar je het meer mee zou kunnen vergelijken, ja, denk ik, dat is dat door. de Duitse overheid, uh, uh, een bedrijf gaat subsidiëren om in Nederland de trein heel goedkoop te laten rijden. En dat wij er dan geen ja, nee, gebruik nee, van zouden nee, nee, moeten nee, nee, maken, omdat het de kosten gaat van de NS. Het maakt geen verschil. Want het gaat niet alleen om het feit dat het met belastinggeld betaald wordt. Het gaat er ook gewoon over dat het betaald wordt vanuit een organisatie... die ervoor kan zorgen dat het bedrijf niet failliet gaat. Die ervoor kan zorgen dat het bedrijf uh, gefinancierd wordt... met, met uh, vanuit een organisatie uh, die een geweldsmonopolie heeft. Ja, nee, Dat is ook wel dat, dat dat zo, maar daar hebben wij hier geen last van. Daar, daar hebben wij we wel Oost, last van. Ja, het maakt het uit of het een, <laughs> een Nederlands bedrijf is... of een Duits bedrijf of een Frans bedrijf. Het gaat erom dat het een bedrijf is... Wat gesteund wordt door een bedrijf. dat uh, ongekende mogelijkheden kan geven aan zo'n bedrijf. Ja, maar je, het wordt er ja, ook als, al, als voorbeeld. Er er geld, als geld voor verspillen ja. moeten ze dat toch zelf weten. Ja, ze ja maar het als, gaat niet alleen om geld verspillen. Het, het gaat ook gewoon om het feit. met wetgeving en dergelijke. Ja, maar er werd wel eens de vergelijking. De ver, de vergelijking die Volgens mij heeft Friedman. Uitgeven. Friedman die heeft deze vergelijking wel eens gemaakt. Zegt, stel nou, er wordt er bijvoorbeeld geklaagd over. Chinese dumping van uh, goederen. waardoor onze eigen industrie kapot gaat. en onze consumenten. hele lage prijzen krijgen. Dus, ja, maar gaat wel onze eigen industrie eraan. Maar hij zegt, stel nou dat er prachtige nieuwe goederen in containers aanspoelden op je kust. Zou dat dan een probleem zijn voor jouw economie? Nee, dat hoeft natuurlijk dat is het meest extreme geval zeg maar, dat er gewoon gratis mooie spullen aanspoelen op jouw kust. Dat is, dat is niet een probleem voor jouw economie. Nee, maar hiermee gaat het meer over een korte termijn. Uh, kijk, op de korte termijn zijn die zaken inderdaad goedkoper. En dan doet men net zo lang. Uh, tot ook op de lange termijn. Dat is een hele legitieme bedrijfstak. Er, er, bedrijven bedrijven die die, er, die die, er zijn ook genoeg bedrijven die op die manier handelen. Door gewoon een tijdelijk uh, onder de marktprijs. Sorry, dat, te Dat is dus echt onzin. On dat is echt een mythe. Nee, dat is een is? maar dat is prima. Dat gebeurt wel degelijk. Met name bijvoorbeeld bij zaken als print en dergelijke. Uh, is dat met name interessant, ja. omdat men dan niet zozeer verdient aan de printers zelf, maar aan de toners. Ja, maar dat zijn twee verschillende dingen. Wat jij ja. het over hebt, is dus de concurrentie, uh, zeg maar, te maar spelen door hele lage prijzen en ze daarna weer... Ja, wat om... ja, olie dat, is gebeurd, maar olie-standard oil is onder andere op die manier heel groot geworden. En dat is een prima strategie. Nee, dat nee, nee, dat is ook, ook mis een mis. Echt niet waar. Tabel. Echt niet waar. Je het, moet het, vaker naar wiesjes doorgaan. Het klopt ook logisch gezien niet, want als, als je heel goedkoop olie gaat dumpen, dan onder de kostprijs, om je concurrentie kapot te krijgen. Wat je concurrentie kan doen, het werd, geloof, Tom Roets heeft dat ook al uitgelegd, ja, ja, Robert Murphy. De, geen dat kan is gewoon al, al, al die goedkope olie opkopen. Rona. Nou ja, ben, <laughs> ik ben ben zelf weer men regelde contracten met uh, transportmaatschappijen en regelde daar uh, prijsverspraak en dergelijke. En dat werkte prima. werkte ja, maar... prima voor de korte termijn. En, en zelfs op, op lange termijn, voor het bedrijf was het, was het, uh, werkte het perfect. Maar een aantal bedrijven ja, zijn de, daar nog niet gegaan en dat is een hele lang... dikke Nee, luister, er kunnen wel een paar bedrijven door failliet gaan. Maar uiteindelijk op de lange termijn kunnen er ook altijd nieuwe bedrijven worden opgestart. Die moeten daar dan oneindig mee doorgaan. En zodra jij ermee stopt, dan kan het weer opgelost worden. Dus wij kunnen net zo lang van die goedkope tickets gebruik maken, En ook al gaat de KLM kapot, nou dan gaat die maar kapot. Maar dan kunnen wij, want hebben wij niet nodig, want wij kunnen goedkoper met hun vliegen. En zodra we het stoppen, dan zetten wij hier weer een nieuwe vliegtuigmaatschappij op. En dan is het probleem opgelost. Zolang ze dat blijven gewoon hun geld blijven spelen, maar blijven wij daar maar gebruik van maken en uh, uh, ja uh, dat, uh, dat is helemaal geen probleem maar nou, ik vind dat werkelijk wel een probleem als een organisatie on, ongekende mogelijkheden heeft. Kijk, een groot een ja, bedrijf heeft die ongekende mogelijkheden. Gemode, Niet, die gaat failliet als je de strategie te lang uitvoert. een, nou, ja, okay, maar, een overheidsbedrijf dat bedrijf kan, bedrijf kan, bedrijf kan bedrijf... dat wel heel lang blijven doen. En ja, maar kan maar het dat ook doen met een bepaalde ont... strategie <laughs> die er juist op gericht is om oh, yeah. andere landen te destabiliseren. Ja, maar luister, dit is gewoon economisch dom beleid. En hmm. uh, hoe meer de overheid dat doet... Jawel, maar uh, dat kan wel degelijk schade meer geld verspillen. Ja, dat kan wel degelijk wat schade aanrichten. Maar uiteindelijk kan maar je uiteindelijk, de burgers. Uh, ja, richt het vooral schade aan, aan hunzelf... omdat ze hun eigen geld verspillen. En er kan wel een bedrijf uh, door benadeeld worden... Maar uiteindelijk uh, is het juist het feit dat de, dat de overheid alsmaar dat geld kan blijven verspillen. Is natuurlijk juist waarom een overheid dat nooit efficiënt dat soort dingen kan doen. En een bedrijf wel. Omdat een bedrijf niet eindelijk kan Ja, maar dan, dan kijk verspillen. ik dus nog wel naar de individuele schade. En niet per se naar de schade voor de maatschappij. Nou ja, oké okay, prima. De individuele schade is ook schade. is heel spelend voor KLM. En net, net ja, zoals niet alleen de voor Kalen, maar ook gewoon als voor Nederlandse... Als, uh, als ik een treinbedrijf wil opstarten in Nederland... dan word ik ook benaderd door het feit dat de NS-subsidie krijgen. Dat is ook ja, wel gedeeld. Maar uiteindelijk precies. is degene die benaderd wordt... degene die de voor de NS moet betalen. En, en uh, ja, die wordt het ik erg denk, je wordt beide benadeeld. Ja, je wordt beide benadeeld. Ja. Maar het kan, nooit, het kan nooit een reden zijn... voor de Nederlandse overheid om, uh, zijn om aan die onzin mee te gaan doen. <laughs> ja, dus nooit ja, maar we, laten we even terugkomen inderdaad op het, op het verhaal dat... Dat ze nou, willen eens die, die goedkope, uh, dus lobby van eigen. Krijgen. Ja, ze willen eigenlijk KLM gaan beschermen. Wat, wat KLM, uh, ja, dat is, is de uh, meest domme reactie die je kunt hebben. Ja, natuurlijk. Maar dat is dus wat, je, wat je altijd krijgt. En KLM lobbyt hier al een hele tijd voor, want ik heb hier al eerder wat dingen over gelezen. En die loopt dat te janken, en uh, die willen nu gewoon, uh, dat, dat de Nederlandse overheid dat ook gaat doen. En dan krijg je natuurlijk een situatie dat ze aan beide kanten gesubsidieerd worden. En al die bedrijven vinden het prima. En ja, dus ja precies, dat maar dat is niet, niet is. de oplossing. Ja. Er uh, nee. zijn ook andere oplossingen denkbaar. Net zoals protectionisme ook. Altijd, dat vind ik ja, ook net. altijd zo vreemd. Ja. Dan zegt die ene... Wij, uh, ik verbied onze onderdanen om tomaten te kopen van jullie. En dan, dan zegt het andere land... Oh, maar dan, dan verbied ik uh, mijn onderdanen om... Uh, uh, ...auto's te kopen van jullie of zo... ...en dan hebben ze het idee dat... ...dat, dat een zindige tegenmaatregel is... ...maar zeker bij dit soort dingen kan je okay, beter... Ik geef, ik geef een andere helemaal, ...helemaal loslaten... ...ontwikkelingshulp... ...ontwikkelingshulp maakt Afrika kapot... ...nee maar ...ontwikkelingshulp maakt Afrika... ...wel degelijk kapot... ...en dat doet men juist om de Europese ja, producten te bevoordelen... ...maar Afrika heeft daar ook wel degelijk last van... ...ja natuurlijk... Uh, ...omdat uh, als jij uh, die spullen getumpt krijgt... Maar, uh, het, Individuele het is... boeren hebben daar last van. Ja. En dat is een probleem wat niet zozeer ja. vanuit de Afrikaanse overheid ook, zeker. Uh, want die, die vragen daar ook bewust ja, precies, om. Ja, precies, ja. Maar dat, dat is wel een probleem dat wel vanuit het buitenland uh, veroorzaakt wordt. En er is zijn het? landen die hebben besloten, oké, wij geven alle ontwikkelingshulp. En ontwikkelingshulp mag hier niet worden. Uh, uh, er zijn daar wel, uh, ik meen dat er bijvoorbeeld in Botswana het geval is. En dan zijn er ik wel, wel buitenlandse goed. bedrijven die mogen investeren. Maar zijn er geen overheden die zo geld mogen overmaken? ...om voedsel te dumpen of iets dergelijks. ...in Ethiopië is het op een gegeven moment gebeurd... ...dat er uh, daadwerkelijk voedseldumps hebben plaatsgevonden. <laughs> Daarin ik ben dus daadwerkelijk inderdaad... ...gratis voedsel uh, afgegeven. Uh, er zijn heel wat boeren daar... ...daar failliet gegaan. Ja, en, ja. Uh, niet daardoor. Niet, niet daardoor. Want je kan desnoods als ze... ...Nederlandse diefriesgrip uit een vliegtuig dumpen... Dan kan je het ook gewoon doorverkopen op de wereldmarkt. Dat, dat, is deels dat is ook gebeurd. mogelijk. Dat is deels ook gebeurt, maar niet door die boeren zelf. En de individuele schade nou, is wel heel groot. Kijk, jullie kijken naar de maatschappelijke sta sta schade. De schade van het collectief. Ik kijk naar de schade bij het individu. Nee, ik en kijk niet naar de individuus. schade van het collectief. Hey. Het, collectief het, het collectief kent geen schade, want het heeft geen emoties. en Het heeft geen nee, het het collectief. Daarom is kijk ik ook het. naar de individuele schade. En die is wel degelijk heel groot. Maar nou, als jij gratis kip krijgt, dan uh, ja, dat is dat natuurlijk een ramp. Hoor. Nou ja, in dit geval was het zo. Kijk, Ethiopië bestaat het het een vruchtbaar deel en een, en een vrij onvruchtbaar deel. En dat vruchtbare deel dat werd eigenlijk uh, gesloopt ook gewoon omdat je tegelijkertijd wel te, te maken hebt met andere wetgeving die ervoor zorgt dat jij niet zomaar uh, naar het buitenland kunt exporteren en dergelijke. En dat zie je zie natuurlijk met de vliegmaatschappijen uh, net zozeer. Want die kunnen niet gaan besluiten om uh, de, de, vlieg, uh, de, de vliegmaatschappijen zijn bijvoorbeeld een van de meest gereguleerde sectoren uh, in de economie. In Europa alweer wat minder dan in de VS. Ik bedoel, in de VS kan een maatschappij als Ryanair uh, niet ontstaan. Maar het is nog steeds wel een maatschappij. Of, uh, elke maatschappij moet uh, van land tot land toestemming vragen... om te mogen opstijgen en landen. En dat kan niet gebeuren door de maatschappij zelf. Dat moet door, het, door de staat gebeuren. Mm. Dus het is ja, een meest gereguleerde uh, um, um, economische systemen die er, die er zijn in dat opzicht. Ondanks dat hebben veel van die national flag carriers... zeg maar de, de Swiss Air en de Belgische luchtvaartmaatschappij die die zijn, hebben het allemaal het loodje gelegd, want dat waren allemaal, zeg maar, beetje, die dachten allemaal dat ze too big too veel waren. Uh -huh. En uh, nooit dat hoefden te uh, reorganiseren. En uiteindelijk hebben, hebben een heleboel van die national carriers het af moeten leggen. Maar KLM is ook gewoon veel te duur. En die hebben veel te veel mensen in dienst vergelijken met bijvoorbeeld Ryanair. En uh, ze moeten gewoon niet zeiken. Maar ah, ik vond het dus, ook nou ja, vrij oude, onverstandig... Oude dat KLM hm. nog steeds voor een belangrijk deel... in handen is van de Franse overheid. En dat vergeten ja. ook heel veel mensen. KLM is, is ik meen, voor iets van 20% op dit moment... in handen van de Franse overheid. Ja. Air France als, als geheel. En dat vind ik ook zoiets graag. Waarom ga je als Nederlandse, staatsbedrijf, eh, als Nederlandse overheid... een staatsbedrijf verkopen... aan een andere overheid? Privatiseer het dan volledig. Je het gewoon op de markt. Primark, ja, je moet dus het gewoon naar de hoogste bieder verkopen... Eh, en als, als, als jij als Nederlandse overheid dat kan verkopen voor x miljard aan een private partij en voor 2 miljard meer aan de Franse overheid nou, ja, laat die het dan maar kopen en dat is vervelend voor de Franse belastingbetaler maar ja, dan kunnen we het vijf, Franse belastingbetaler. ik denk dat die landingsrechten er ook mee spelen want je, het, ik vroeg me ook altijd af van waarom ga je nou in hemelsnaam steeds met Italianen en Fransen zeeën? het is gewoon gedoemd te mislukken dat weet je al van tevoren dat, eh, maar ik denk dat het met die landingsrechten te maken heeft dat, eh, dat is inderdaad niet een, een vrije markt ofzo dat kunnen die, nee. die die luchthavens niet zelf beslissen. Dus dan moet je een complementaire partij vinden... voor jouw landingsrechten. En daarom kom je altijd bij die bagger terecht, denk ik. En als je ook kijkt naar de belastingen. Ik bedoel, ik boek laatst als ik bezig... met het kijken naar de kosten van een ticket naar Amerika. En ik kwam op een gegeven moment bij een ticket uit... waarbij ik iets van 20 euro aan daadwerkelijke... Uh, uh, ...kosten had en de rest als belastingen. Ja. Uh, en om iets... nog even terug te komen... ...dat voorbeeld van net, toen zei jij Peter... Van, uh, ...ja, als je allemaal gratis kip krijgt... ...is dat natuurlijk nooit vervelend. en dat is ook zo... ...maar als ik uh, allemaal gratis... Uh, ...stel je voor, ik krijg allemaal gratis boodschappen... Hier ...elke week, dat is <laughs> voor mij heel fijn... Maar voor de Albert Heijn hier de hoek is dat niet zo fijn. Precies. Ja, maar die moet iets anders gaan doen. Hè? dat heb je ja. natuurlijk. Je economie nee, die moet daartoe in staat zijn. Maar dat is een, mar zijn. een marktverstorend effect. Hè? Dat is natuurlijk ja. wel. Fair. Ja, maar dat kan je ook op natuurlijke wijze hebben. Het kan ook op eens zijn ja, dat er. Plus. Dat er in, in Oost-Europa. een fabriek wordt neergezet. om heel goedkoop sportwagens te maken. Ja, dan heeft Rari misschien een probleem. Maar een, een economie moet zo flexibel zijn. dat ze, dat ze met dat ja, maar soort veranderingen. Ja, dat is maar zomaar, het, het zelfs zo dat er. Op, op, door, uh, met belastinggeld, dat is waar niet ons geld, maar geld, de markt wordt verstoord... ...en dat is toch wel uh, iets anders dan dat het door een, een normale marktontwikkeling komt. Ik ben het met een je eens dat je zo flexibel moet zijn... ...dat je daar uh, zo min mogelijk last van hebt... ...en dat je maar gewoon niet anders moet gaan doen. Maar het is natuurlijk wel zuur dat er ergens mensen worden bestolen... ...en dat geld wordt gebruikt uh, vervolgens om uh, een markt in een ander land te verstoren. Ja, ja, maar ik, ik, bedoel, ik, ik zou willen zeggen, het is, het is inderdaad fout dat dat daar gebeurt, zeg maar, maar ik denk, eh, net zoals het fout is als er ergens een, een oorlog, een buitenlandse overheid, een oorlog begint en jou gaat te bezetten, is dat inderdaad, kan het nadelig voor je uitpakken. Maar ik denk niet dat je, dat je in je eigen land ervoor moet pleiten dat de overheid hier wat aan gaat doen. Ja, dat doet niet wat van ons toch? Uh, <laughs> uh, ja, dat, daar moet je inderdaad voor, uh, voor opletten. Want uh, ja, als je de overheid erbij gaat roepen in je eigen land... Dan, dan raak je alleen maar van de regen in de druppen. Ja, maar KLM is hier natuurlijk alleen maar bezig met de eigen belangen. Die denken gewoon ja, voor ons is dit vervelend. En als wij nou maar geld krijgen van de overheid... is het probleem van, van ons bezien opgelost. Maar dat kost ons als consumenten natuurlijk alleen maar allemaal nog meer geld. En dan dat lossen de enige uh, problemen niet op. Nee, nee, het ja, juist. Ja. Waarschijnlijk gaan zij alleen maar nog meer subsidie geven. Ja. ja, die golfstaten komen ook wel een keer in de problemen denk ik... wat betreft uh, subsidieverlening. Dat kunnen ze natuurlijk ook alleen maar doen... vanwege een hoop olie- en gasinkomsten. Ja, niet, niet alleen, want bijvoorbeeld een, een um, Dubai... Ja, heeft geen olie maar. Dubai heeft geen olie en dat vergeten heel veel mensen. Ja, maar Dubai die, leeft je... puur van schulden. Ja, maar je kan er wel belastingvrij tanken natuurlijk. Dat is, uh, ik denk dat veel ja, luchtvaartmaatschappijen ja. Daar, daar hoppen... Uh, even naar Azië toe, even een tussenlanding maken... vanwege dat tanken. En dat is ook een reden waarom Schiphol... Ja. natuurlijk, die hebben ook belastingvrije zien, waarom dat ook een hub is. Ja, bij Schiphol is er ook daadwerkelijk overheidssturing. Maar dat heeft bijvoorbeeld ook te maken met zaken als... in hoeverre staat een land toe... dat, uh, een, een, of, uh, dat een, uh, uh, een vliegveld kan uitbreiden. Ja. Want, uh, bijvoorbeeld in, in de, deze week was er bekend... dat het uh, vliegveld van Wenen niet mocht uitbreiden van de rechter ik denk dat het vliegtuig van Bratislava er heel erg blij mee is. Ja, nou, wat je in Nederland natuurlijk ook ziet is dat, uh, um, dat er niet de concurrentie is, tussen die vliegtuigen onderling, omdat die allemaal van Schiphol zijn. Ja, <laughs> precies. En dat is indirect weer een, een uh, staatsbedrijf als benieuwd. Ja, vergist. klopt. 100 en die hebben ook in weer de, uh, uh, vliegtuigmaatschappijen in handen. Van de grote steden en uh, ik dacht ook de NF, dat de NS daar een aandeel in heeft en ja. misschien ook de provincie daar, dat weet ik even niet zeker. En het Rijk ook. Volgens mij zowel um, de provincie als het Rijk, als uh, de stad Amsterdam, de gemeente als de gemeente... Uh, nou, volgens mij was het zo dat de gemeente Haarlemmermeer, waar Schiphol in zit, die hebben nog een aandeel, ja? de gemeente Amsterdam. Rotterdam uh, en Eindhoven niet dan? Volgens mij uh, niet of dat moet echt een minimaal aandeel zijn. Misschien dat, dat dat tegenwoordig wel zo is, omdat dat vrij recent nog is gebeurd, dat ze op een gegeven moment die echt onder één constructie hebben gebracht, nee. al die vliegvelden. Uh, want bijvoorbeeld, maar vroeger was het ook niet zo dat je bij Eindhoven Airport dezelfde lettertypes en dergelijke, Tegenkomers op Schiphol tegenwoordig ja. wel. Dus ja, ik, heb het, ik heb het even opgezocht. Ze dus zijn voor ja? um, volledig de, de Schiphol bedrijf, zeg maar, is uh, voor 70% aan uh, uh, is de staat daar aandeelhouder van. 20% uh -huh. is van de gemeente Amsterdam. Uh, 8% is van Airport de Paris. En de gemeente uh -huh. Amsterdam is 2,2% eigenaar. En ah. Schiphol is dan weer volledig eigenaar van Amsterdam Airport Schiphol, Rotterdam De Heek Airport en Lelystad Airport. En 51% van de aandelen van Eindhoven Airport. Ja, ja, maar. Mm -hmm. Wat ik ook nog interessant vind is dat onlangs stopte KLM na 33 jaar met de rechtstreeks de vlucht van Schiphol naar Doha, de hoofdstad van Qatar. De vlucht was niet meer rendabel door een felle concurrentie. Is ook weer, ik vind het weer apart dat het getal 33 hier weer genoemd wordt eventjes. Vrij, uh, een vrij magisch nee? nummer, dat even weggefrommeld in dit bericht. Nee, ik zie al waarom Eindhoven-Airpop maar voor 51%, de rest is natuurlijk van Defensie. Oké, okay, ja, tuurlijk. Ja. Ook het okay. Airpliefveld. Nee, goed, tot zover uh, de nieuwsberichten. We gaan nu even met uh, Jasper de Groot praten over zijn uh, website, over vrij wapenbezit. Ja, Jasper, welkom. Uh, hoe is het? Goed, met jullie? Ja, ook, joh. Ja, prima. ja en, uh, ik hoorde dus, en dat is ook de reden dat je hier bij ons aangeschoven bent, dat jij uh, wat succes hebt met jouw uh, pagina over uh, wapenbezit. Zeker. We hebben nu toevallig laatst een, uh, ja, een artikel over waarin we dus ook kijken naar de, hoe de verschillende partijen in de Tweede Kamer en ook nieuwe partijen daarin staan. En uh, uh, daarin hebben we nu in één dag uh, duizend uh, views gehad en onze pagina gegroeid op dit moment gemiddeld genomen met ongeveer duizend likes per maand uh, de afgelopen ...anderhalve maand iets minder uh, vanwege de verkiezingen... ...omdat dan de kosten voor het adverteren uh, wat, wat hoger liggen... ...maar uh, jij ja, hebt een goede buiten gewoon hard, ik ben er heel blij mee. En wat ik uh, wel vallend vond in het artikel uh, Jasper is uh, dat uh, uh, het CDA er zo slecht uh, uitkwam... Ja, viel, viel mij ook heel erg op. Dat had ik ook van tevoren niet verwacht, want ik ben ook vrij blanco in het onderzoek gegaan. Zeg maar. Ik had wel een idee hoe het een beetje zat, want je, je merkt bijvoorbeeld wel uh, in de discussies überhaupt wel. Uh, maar ik kan bijvoorbeeld verwacht dat de PvdA uh, veel uh, meer naar voren zou komen als, uh, als de laagste op de lijst, zeg maar. En dat was meer... Ook in het kabinetsbeleid en dergelijke. Het, het, het kabinet in Nederland is degene die bijvoorbeeld het hardst heeft gelobbyd voor um, de huidige strenge uh, vuurwapenrichtlijn die de EU nu op dit moment aan het, uh, aan het ontwikkelen is. Uh, dat is ook tijdens het Nederlands voorzitterschap dat dat echt in een stroomverstelling is gekomen. Uh, dus had dat had ik wel verwacht. Ik had op zich de, de, de hoge notering van GroenLinks wel verwacht. Maar ik had bijvoorbeeld verwacht dat een partij als de SP of D66 uh, ook in die lijst zou komen. En het was uiteindelijk het CDA dat die uh, ja, één na slechtste positie eigenlijk haalt. En dat is wel ver, verrassend op zich voor een partij die zich zo profileert als een law and order partij. En als een veiligheidspartij. Uh, terwijl het CDA is, is eigenlijk nog slechter voor vrijwapenbezitten dan bijvoorbeeld de PvdA. Uh, hm. Die hebben bijvoorbeeld gepleit om um, iedereen... Uh, die veroordeeld wordt voor uh, illegaal wapenbezit, per definitie een celstraf te geven, dat dat een minimumstraf wordt. Sure. Maar wat krijg je dan dus? Dat ze iemand als, uh, kijk, want het, het klinkt heel interessant, hè? Van, ja, men denkt dan meteen aan de crimineel, maar zo iemand als uh, de juwelier in Deurne, mm -hmm. um, er is heel veel het nieuws gekomen dat de, de, de, de juwelier in Deurne, die overvallen was, uh, daarbij heeft zijn vrouw, heeft een pistool gepakt en heeft die overvallers uh, doodgeschoten. Wat men dan niet uh, vaak bijvertelt... is dat op dat moment de overvallers zelf al uh, geschoten nee, dat hadden. Dat is gelost, toch ja. Precies. En uh, dat, dat de situatie dus ervoor al geëscaleerd was. En de politie beweert steeds... ja, door dat vuurwapen is geëscaleerd. Terwijl de vrouw nooit de benen achter de deur stond toen het gebeurde. Maar goed, uh, er is heel veel nieuws geweest dat, dat die vrouw dus uh, niet... Uh, vervolgd is uh, uiteindelijk. Ja. Wat nauwelijks in het nieuws is gekomen, is dat die man wel vervolgd is voor het verboden wapenbezit, ook al was hij anders dood geweest. Ik bedoel, we kennen allemaal ja. de verhalen van jubileers als Stratman. Als um, um, ik, ik ben even de andere, er zijn meerdere jubileers in Nederland doodgeschoten bij overvallen die uit en de hand kwamen. De, deze man was toch zelf ook al een keer eerder, uh, ja, was al een keer eerder overvallen? Meegemaakt. Ja, en daar, naar aanleiding daarvan, had hij dat uh, pistool gekocht. Ja. ja. En, um, nou ja, nu is hij uiteindelijk dus veroordeeld. Hij is er uh, nog van afgekomen met een taakstraf van 100 uur. En ik meen drie maanden voorwaardelijke celstraf. Als dat deze gelegen... dan had hij dus uh, in de cel reage moeten. Precies. Ja. En dat is echt uh, te bizar voor woorden. Ik, ik bedoel, ik vind het altijd bizar voor woorden dat, dat er zo'n straf is gegeven. De, de, zijn advocaat had bijvoorbeeld gepleit voor wel een veroordeling. Omdat je daar niet helemaal niet doorheen komt omdat het tegen de wet is. Maar hmm. doe dan een veroordeling zonder straf. Omdat ja, de situatie dusdanig was. Uh, maar goed, de rechter heeft... Uh, heeft inderdaad een, een, een stof straf. En als het aan het CDA had gelegen, dan, dan had hij nu gewoon in de cel gezeten. Ja. CDA wil ook graag drones met bewapening hebben. Hè. Dus dat is... Uh... Ja, die <laughs> willen vooral dat de overheid zich heel goed wacht. Oh ja, ja, dat is het. Maar VNL, VNL kwam er ook heel slecht uit, toch Jasper? Oh, sorry. Ja, die is uiteindelijk niet meer in de lijst gekomen, want ik echt puur heb puur gekeken naar de drie beste en de drie slechtste. Maar VNL, er uh, ja, zijn wel mensen die die daarna hebben gevraagd, van, van hoe staat VNL er dan in? Want ja, veel, ja VNL staat toch bekend als een klassiek liberale partij, dat proberen ze in ieder geval te zijn. Maar tegelijkertijd hebben ze bijvoorbeeld iemand als uh, Jan Schammer-Tarsing, Um, geweigerd omdat hij voor vrijwapenbezit was. Mm. En dat zegt natuurlijk wel iets. Ik bedoel, de reden dat, dat Forum voor Democratie bijvoorbeeld wel een redelijk hoge score heeft, ook al hebben zij geen expliciet pro-vrijwapenbezit beleid, is omdat zij wel mensen op een lijst hebben staan die zich daar heel erg over uit hebben gesproken. En dan, ja, dan, dan heb ik het met name je over Hiddema. Jernas en over Hedema uh, inderdaad. Mm. Het was over de CDA. De CDA heeft wel een geschiedenis hè, met uh, wetten tegen vuurwapens. Zeker. Het vuurwapenverbod komt van de voorlopers uh, van de CDA, die opgegaan zijn in de CDA, zoals de ARP. En allerlei katholieke volksvertegenwoordigers. Uh, ik heb er even het lijstje erbij gehad, ik ga ze niet allemaal opnoemen hoor. Mm -hmm. Maar de uh, jongheer en monsieur uh, pff, heeft heel veel titels. Gustave Ruis uh, van Berenbroek, ken je die nog? <laughs> die is mee begonnen en dat is in het kabinet uh, van Makai. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren, als eind 19e eeuw. Ja, nou ja, in ja. dat kader is het, um, de, de, de, de grootste, ehm, um, uh, wetswijzing eigenlijk, is met name gekomen, um, na, uh, na de, ehm, de, de mislukte revolutie van Troeska in... Ja, ja. Uh, ja dat was uh, de communisten toch? 1919 was dat. Ja. Ja. De, men, men was bang dat er een socialistische revolutie gepleegd zou worden in Nederland. Die ook daadwerkelijk probeert is. Dus ik bedoel, ik zat nog steeds in dat iemand als Trolstra uh, nog zo vereerd wordt in Nederland. En ook gewoon. Um een, een, een kamer naar zich vernoemd heeft gekregen... in de Tweede Kamer bijvoorbeeld... een van de belangrijkste zelfs. Er uh, zijn straten naar de man vernoemd... Uh, terwijl die man heeft geprobeerd... Uh, ja, een, een, een socialistische raderepubliek... te stichten in Nederland. Hm. Maar, maar goed, een nadeling daarvan... is dus ook die strengere wapenwet gekomen. En dat hielp daartegen nog wel redelijk goed... omdat uh, überhaupt... die hele revolutie mislukt was... en omdat men... Uh, destijds nog wel redelijk... Uh, redelijk uh, de wapens weer inleveren. Dat zie je overigens nu dat dat tegenwoordig lang niet meer zo is. Want in België heeft men vrij recent het, het, uh, yeah, de, de vrijere wapenwetten opgeschort. En ja, daar en zie je dat er ill uh, gigantische, uh, illegale, uh, gigantische illegale wapens in omloop is. Gewoon niet geregistreerde wapens uit de tijd van voor uh, de nieuwe wapenwet. Nou ja. Dat zijn wel de beste wapens en niet geregistreerde wapens. <laughs> ja, zeker. <laughs> hey, Jasper, wil je ook iets vertellen over de toekomstplannen van vrijwapens in Nederland... of blijft dat nog even geheim? Uh, nou, ik kan wel vast een tipje van de sluier uh, lichten. Uh, we, we zijn eigenlijk nu vooral bezig om um, ja, de harten te groeien... om um, het, het pleiten van vrijwapens uit de taboesfeer te halen. Uh, want ja, je merkt gewoon nu dat de reden waarom het... Um, um, veel partijen die daar misschien nog wel toe geneigd zouden zijn, daar niet voor pleiten ik, ik heb ook een aantal politici gesproken uh, die, die zeggen uh, Tweede Kamerleden zelfs die zeggen ja eigenlijk ben ik wel voor maar ik ga dat niet zeggen want niemand niemand ja daar verlies ik alleen maar stemmen mee terwijl je gewoon ziet in um, in, in enquêtes en dergelijke dat er een aanzienlijke hoeveelheid van de bevolking voor is en dan zeg het niet per se een meerderheid maar wel een hele, hele grote mi minderheid van tussen de 35 en 40 procent uh, en dat is waarschijnlijk nu alleen maar toegenomen, en dat zie je ook bijvoorbeeld in het buitenland uh, in, in landen als België en Duitsland en Oostenrijk waar het aantal uh, aanvragen voor wapenvergunning echt enorm is gestegen. Uh, zelfs, zijn de de LP, rechts, maar... uh, zelfs de LP'en promoten het niet uh, nadrukkelijk. Hè. Die hebben, dat zijn wel ja, dan voorstander van uh, de enige liberalisering. Mm -hmm. Maar uh, het wordt niet echt actief uh, naar buiten gedragen. Klopt. En dat vind ik heel jammer, want ik denk wel dat daar uh, veel mee te winnen is. Ik bedoel, uh, ik, ik denk dat die groei van Vrijwapens uit Nederland dat ook wel uh, in dat op zich wel bewijst. Ik bedoel, we hebben een heel klein budget. We geven ongeveer uh, 50 tot 60 euro per maand uit aan advertenties. Dat, dat, dat is voor een uh, Facebookpagina die zo hard groeit heel erg weinig. Mm -hmm. um, en, uh, en de laatste twee maanden is het trouwens, hebben we al minder uitgegeven. Maar um, uh, dat, dat, dat laat het denk ik wel zien. En ook gewoon überhaupt... Uh, er zijn een heel aantal enquêtes geweest die met name tijdens bijvoorbeeld uh, dat gedoe met, met de deurne Juwelier uh, een tijd ervoor zijn er nog wat losse enquêtes geweest en je ziet gewoon dat het steeds verder toeneemt ik heb een enquête gezien uit ik meen 2010, waarin je zag dat het al ongeveer 1 vijfde van de mannen was die voor was mm -hmm. um, dus het was al veel hoger dan wat men had verwacht daar, daar reageerde men al vrij geschokt over ik heb ja. uh, destijds met de deurne Juwelier heb ik een, um, ben ik gevraagd in de uitzending van één Vandaag op de radio... om een debat mm -hmm. te doen over vrijwapenzit. En uh, toen had men daar vanuit één Vandaag ook een... Uh, of twee vandaag... ook een, uh, een uh, enquête gehouden. En daar bleek ook echt... Uh, uit ...dat een gigantisch percentage uh, mensen... ...nou ja, in ieder geval gigantisch ten opzichte van wat men had verwacht. Ik meen hm. iets van rond de helft of iets meer. Uh, er in ieder geval voorstander voor was dat um, winkeliers... ...een vuurwapen konden bezitten om een winkel te beschermen. En dat was des, ter iets van 60% of zo. Mm -hmm. um, dus ja, dat hadden en ze en bij Heb je vandaag over niet zeg je? Dat hadden ze bij een vandaag niet aanzien komen natuurlijk. Nee, hm. precies. En uh, het grappige was ook... Um, wat er uiteindelijk in die uitzending zou, zou komen is, ik moest dan discussiëren met iemand van uh, de winkeliers, uh, de, de, de landelijke winkeliersvereniging zeg maar, die tegen was. Um, en um, er, er zou dan één winkelier inkomen die tegen was, en er zou een overvaller inkomen die juist een ex-overvaller, ex die juist eigenlijk uh, mijn standpunt deels zou meeverdedigen. Hij, hij haalde met de vier stond, die juist ook zou zeggen, zei de presentator, van. Uh, uh, dat hij in zijn situatie ook altijd van tevoren keek. van uh, Is er een kans dat degene die ik ga overvallen bewapend is? Zo ja, dan breek ik het af. Want ik heb geen zin om dusdanig risico te lopen voor zo weinig geld. Ja. En dat is hoe een crimineel doorgaans... Uh, ...naar dat soort dingen kijken. Die kijken gewoon naar het risico ten opzichte van het rendement. Net zoals... ja, Dat wordt natuurlijk altijd gedaan alsof elke crimineel... ...compleet irrationele gek is, maar dat is niet <laughs> zo. Ja, precies, dat komt ook precies. uit de hollywood set, hè? Een bloot met een lapje voor zijn oog. Uh, hoo, hoo, hoo. Ja, kijk, er is natuurlijk wel een groep uh, criminelen... ...die vrij impulsief is. Uh, ja, verslaafd en zo. Ja, precies, verslaafd en dergelijke. Maar die groep is, is betrekkelijk klein. De meeste... Um, uh, de, de echt gewoon de georganiseerde criminelen, zeg maar de, de professionele criminelen. En dan heb je het ook gewoon over de, de, de gemiddelde inbreker. Uh, die komt vaak uit de buurt, die doet van tevoren onderzoek. Uh, dat, dat blijkt uit een of de politierapporten. Dat, dat meestal zo is dat een inbreker uh, twee keer van tevoren. Uh, langs je huis uh, gaat om gewoon te kijken van uh, op welke tijden is er ongeveer iemand thuis mm -hmm. om de kans zo klein mogelijk te maken dat er iemand aanwezig is en, en uh, ja, datzelfde zie je dus bij, bij andere, ze willen ook weten dat er überhaupt iets te halen is want anders doet ja. het de moeite ook niet dus het is vrij logisch en dat blijkt ook uit onderzoeken uit, uh, ze hebben op een gegeven moment een vergelijkend onderzoek gedaan in het Verenigd Koninkrijk, Canada en de VS um, waaruit bleek dat een crimineel in uh, de VS, een, een inbreuk zeker in de VS, um, veel langer onderzoek doet. Die onderzoeksfase duurt maar veel langer duurt... omdat men dus ook wil weten of, mm -hmm. um, of, of, of er een vuurwapen aanwezig is. En wat je dus ook ziet is dat zo'n inbraak... veel sneller van tevoren wordt afgebroken. Dat men dus ah, ja. besluit niet te gaan inbreken... omdat men erachter komt van... hé, hey, die zou wel eens een vuurwapen kunnen hebben. Laat ik dat maar eens niet doen. In de UK is die kans heel klein. Ja, precies. Uh, Jasper, er is nog een belangrijk verschil tussen mannen en vrouwen... want voor mijn gevoel is dat, like, ja, is dat ook zo... Uh... Ja, het is, het is zeker zo dat. Ja, ik merk bijvoorbeeld op onze pagina dat er meer mannen zijn dan vrouwen die uh, het hebben geliked, hoewel dat verschil tegenwoordig wel kleiner is. En je merkt het ook in de enquêtes. Ik bedoel, die enquête in 2010, en dat wel, dat was voor alle aanslagen. Dat was uh, voor de zaak met de de julier, die uh, het recht op vrijwapenbezit uh, in zekere zin wel gepromoot hebben, omdat mensen erachter kwamen dat er wel degelijk uh, voordelen waren aan uh, het jezelf kunnen beschermen op een effectieve manier. Uh -huh. um, maar um, destijds zag je dat, dat het per stage mannen dat voorstander was. Veel hoger was dan het aantal vrouwen dat voorstander was. Tegenwoordig is dat verschil wel veel kleiner geworden. En zie je ook dat in uh, landen waar liberalere wapenmetten zijn. Zoals in Tsjechië, zoals in uh, Oostenrijk, zoals in Zwitserland. Um, dat de grootste groep uh, uh, nieuwe aanvragen van, van wapenvergunningen. Dat, dat zijn vrouwen. Hm. Ja, want en Eigenlijk is het vrouwen. ook de grootste gelijkmaker tussen... een een sterk, fysiek sterk iemand ja. en een, en een zwak iemand, dat is. Een pistool dat, dat ja. maakt gelijk de hele spiermassa en uh, een stuk minder belangrijk ja, aan de precies. en fysieke kracht, dus je zou eigenlijk zeggen, omdat het zo nivellerend werkt, dat vooral feministen en socialisten uh, daar enorm ja, ja. voor moeten zijn. Ja, zeker de great equalizer. En, en, en <laughs> ja. dat, dat snap ik dus ook niet dat, voor gelijkheid. Dat, precies, ik, we hebben het zelfs een keer op de pagina gepost. Ook, ook exact die comment van ja, dat we niet snappen dat dat linkse partijen uh, niet meer voor vuurwapens zijn, juist om die reden en um, tegelijkertijd zie je ook bijvoorbeeld de discussie over um, pepperspray en tasers. En nu ben ik er volledig voor om die dingen te legaliseren. Alleen het probleem is nu, uh, je ziet dat dat gebruik bij politieagenten nu heel erg gepromoot wordt. Met name ja. Uh, ja, doorweerpartijen zoals het CDA. Um, maar het probleem van, die, van uh, die zaken is dat ze vrij instabiel zijn. Ik bedoel, pepperspray kun je heel makkelijk per ongeluk in je eigen gezicht spuiten. Simpelweg door een windvlaag. Uh, een taser. Kun je met verkeerd gebruik, kun je iemand doden, terwijl.. Um kan met een vuurwapen ook. Hoor. Kan met een vuurwapen ook, zeker. Alleen het probleem met een taser is dat een taser makkelijker gebruikt wordt. Ja precies, en dat blijkt met een vuurwapen dus met... ga je vooral dreigen, maar dat is meestal niet echt te gebruiken. Mm. Precies, trempe, en dat, dat trempe trempe dus heeft, uh, wat, wat dus ook blijkt uit onderzoeken in de VS, waar men dus ook heeft geëxperimenteerd met tasers... ...is dat het aantal doden door politiegeweld is toegenomen met tasers. En waarom? omdat politieagenten veel makkelijker een taser gebruikten dan een vuurwapen. En met vuurwapens uh, juist heel vaak gebruikt werden ook om situaties te deescaleren. Ja. Uh, want Kijk, op het moment dat, dat een crimineel ergens staat... en hij krijgt een vuurwapen op zich is gericht... ook al heeft hij zelf een vuurwapen... hij wil niet dat er op hem geschoten wordt... want hij, daar is hij ook zelf vreselijk bang voor. Dus wat je vaak krijgt is een situatie dat... of uh, ...de crimineel uiteindelijk besluit om te gaan vluchten... ...omdat hij weet dat hij uh, ja, niet zo snel... Uh, ...of dat hij gewoon echt opgeeft. Het is zijn eigenlijk zijn gewoon uh... vrij rationele mensen... ...die ook gewoon inzien dat op een gegeven moment... ...het niet heel veel zin heeft om in een vuurgevecht te, te raken... ...waar je zelf ook dodelijk verbond in kunt raken. Ja, maar... En dat wordt vaak vergeten. Het is vreemd dat je bij het CDA ziet... Uh, ...en bij meerdere politieke partijen... dat ze ...steeds meer wapens willen geven aan de politie... ...en steeds minder aan de onderdanen. Dus, uh, dus ze willen eigenlijk... <coughs> ...het uh, machtsverschil verroden... ...de politie moet niet alleen een, een telescopisch... ...uitschuifbare wapenstok hebben... ...maar ook een taser en, en uh, een kepperspray en, ja, ...en een vuurwapen en een Het werkt gewoon ook niet. Kijk, um, ik, ik snap dat, het, dat de CDA heel erg... ...voorzijderd ja, is. Maar... Het werkt wel, maar... ...niet, nou ja, niet, niet, niet in de criminaliteitsbestrijding... ...maar nee, het precies, werkt natuurlijk wel is... voor de intimidatie... ...van de burger door ja, de daar gaat het om, dus het werkt wel. Zeker wel in dat opzicht, maar niet in het opzicht wat zij stellen te willen doen. Uh, ja. Ja. Dat is die vijf, ja, daar ook trappen ook toch echt, heel veel mensen in. Heel veel mensen trappen in het feit van we moeten gewoon de politie ja. beter uh, bewapenen. En dan komt het allemaal wel goed, we moeten meer politieagenten. Terwijl het Volk probleem is, een politieagent kan nooit binnen twee minuten bij je huis staan. Ja, Nooit. In, in geen enkel in geval. In, en, in, in, in de praktijk zitten ze de hele dag achter het bureau alle, alle administratie te verwerken van alle bommen die ze uitgeschreven hebben. Ja. Sowieso uh, is administratie. Maar, maar ook gewoon als je kijkt: uh, ik, ik woon zelf in een dorp van um, ongeveer 10.000 inwoners. We hebben um, één vaste wijkagent. Um, en uh, nou, nou denk je misschien: het is een dorp, uh, een keurig, keurige middenklasse dorp zelfs. Um, maar um, ik, ik, ik woon in een straat die al uh, waar meer vrijstaande huizen staan. Het is dus geen rijke straat, maar wel waar meer vrijstaande huizen staan. En dan wordt er vaak gezien van ja, je zit toch redelijk veilig en dergelijke. Terwijl hier is al een keer iemand uh, een paar deuren verderop die met een pistool voor de deur stond. Een aantal jaar geleden. Die mensen zijn toen ook verhuisd. Die zijn naar een appartement gegaan omdat ze het niet meer aandurven in hun eigen huis. En dat begrijp ik ook heel goed. Ja, ik denk dat juist in zo'n rustige straat dat dat misschien sneller gebeurt. Omdat het daar minder opvalt. Als ja, je bij mij voor de deur en de, de gaat staan, dan word je binnen een minuut al honderd mensen gezien. Ja, maar ik heb al meerdere keren meegemaakt dat ik de politie gebeld heb door iets wat ik zie. Want je krijgt ook altijd van die voltjes van. Zie je iets, bel de politie. Nou, ik heb het een keer gedaan. En, want ik zag iemand aan het eind van onze straat, onze straat loopt dood. Tenminste, uh, je kunt wel voor fietsers storen, maar uh, auto's niet. Want die brug is niet gemaakt voor auto's. Um, maar, um, uh, ik zag dus iemand s'nachts aan het eind van onze straat staan. En die zat de hele tijd te kijken naar de doorgaande weg. Dat vond ik al vrij verdacht. En nu brak gewoon dat er iemand aan het eind van onze straat staat. Want ik ken iedereen in onze straat. Dus het is, ja, ik, ik had een, een ja, het, het viel wel op dat die man daar niet hoorde, zeg maar. Een dus ik, ik heb, precies. Dus ik heb de politie gebeld van, uh, ja, dit en dit is het geval. En toen zei de politie eigenlijk van, ja, waarom bel je eigenlijk? En het, het opvallende is dus, vervolgens hoorde ik dus dat er een uh, dat dat de beeldentuin van uh, Bielman Paarhuizen verderop die die hebben een uh, bedrijf in uh, in tuinornamenten en dergelijke was allemaal leeggehaald. Ja, ja je had natuurlijk moeten zeggen. Ja. Ik geloof dat ik iemand zie met uh, illegale stofzuiger van boven de 1500 watt. Aan het eind <laughs> de denk dat er dan gelijk drie patrouille waren klaargestaan. klaar <laughs> Ja, maar dat schiet natuurlijk niet op. en dat, dat, dat motiveert mensen ook niet om de politie te bellen als er echt wat aan de hand is. Ziet en dat geldt ook voor uh, als je ziet wat ze met de aangifte uh, niet ja, doen. Ja, dat is ook weer uh. zoiets. Daarin zie je ook weer hoe de politiek ligt daarover. Want uh, er wordt steeds gezegd dus, ja, dat in in de tijd Nederland is tijd veiliger geworden. Terwijl <tie> ja. wat zie je dus, het aantal aangiften is inderdaad gedaald. Maar kijk je, in de, je kunt de CBS-slachtofferanker, als ze zo ook na uh, zoeken. Ja, ja, uh, de aangiftebereidheid in de, in de is echt enorm gedaald. Ja, en terecht. ja. Ja, er gebeurt er gewoon niets mee. Sterker nog, de politie zegt het zelf ook. Uh, de politievakbond heeft zelf ook gezegd van ja, um, we snappen de burgers ook wel dat ze geen aangifte meer doen. Want de, de, er gebeurt ook niks meer mee. Uh, we hebben daar de capaciteit niet voor. En, uh, ja, ze zijn de grootste werkgever van Nederland. Dus dat hele capaciteitsverhaal dat is ook altijd zo'n... Uh... Dat we ja, meer geld hebben. Ook wel, daar zit ook de administratie uh, in. Uh, ja, en alle het tijd is alle die ze kwijt zijn. Uit, zijn nou dat de wel, de zijn politieke van, keuzes. Van, ja. Ook het feit dat het drugsbeleid. Ja. Precies, dat drugsbeleid zijn ook politieke keuzes. De politie kiest er niet voor om. Ik, ik heb wel eens agenten gesproken die ook zeggen van ja. Wij zien ook wel dat het niet heel veel zin heeft. En wij willen wel die criminele bovenlaag. Kijk, die is hartstikke fout. Maar ja, wij zien ook wel dat het geen zin heeft om steeds uh, die kwekerij op te rollen. Want vervolgens. Uh, ons staan er op een andere plek maar twee uh, bij. Ja. Um, die zien dat ook wel in. Alleen het probleem is, de politiek maakt de keuzes. En ik nou, ja, ik woon ja, in Brabant, Brabant mee. waar uh, meer dan een kwart van de politie inzet gaat uh, naar drugs. En dat ja, is op zich ook het, wel ja. logisch gezien de, um, ja, de, de, de overlast die daardoor veroorzaakt wordt. Alleen het werkelijke probleem, namelijk het feit dat het illegaal wordt... Ja, uh, dus daar is, komt ook die overlast wel, aan. Ja, precies. En, en dat wordt niet aangepakt. En dat zijn weer politieke keuzes. Ja, en ja, je was ook nog met andere dingen bezig, hè? Met uh, tabak en zo? Uh, ja, ik ben bezig met, met, met, met, met mijn scriptie, met mijn, uh, met mijn eindscriptie uh, van mijn studie. Ik studeer geschiedenis. En uh, ik ben me nu dus aan het richten op de argumentatie die gegeven wordt bij tabaksvermoedigingsbeleid. Dus zaken als reclameverboden, als uh, verbod op het roken in openbare gelegenheden, in de treins... Uh tot um, echt die omgoedingscampagnes en dergelijke. En daar ben ik me dus een beetje op aan het richten. En uh, ja, dat, dat verloopt vrij voorspoedig. En daarin zie je ook weer dat, um, dat het met name vanuit... In dit geval is het wel met name de PvdA... die er heel erg uh, voor gepleit heeft vanaf begin af aan, overigens. Maar je ziet wel dat het ook al veel vroeger is begonnen... dan dat het midden geen denkt. Ik bedoel, heel veel mensen denken van... ja, dat, dat is allemaal pas in de jaren negentig en zo. En het feit en toen, dat dat ook uh... ongezond was... dat weten pas, pas, pas sinds de jaren vijftig, zestig... Dat, dat is niet zo. Ik bedoel, het, het eerste tabaksontmoedigingsbeleid is al in de jaren 60 gestart. En de eerste uh, moment dat we wisten dat het ongezond was, uh, dat het echt bewezen werd, was, was al in de jaren uh, 30, 2030. Dat het al zeer sterk vermoeden werd, was al veel eerder was. Echt al in de 19e eeuw. En er waren zelfs al artsen in de 17e eeuw die zagen. hé, hey, wij zien dat. Um, uh, rokers dezelfde ziektes krijgen als schoorsteenvegers bijvoorbeeld. Mm. Dat, dat soort dingen. En er is ook gewoon... Ik heb de, de, de literatuur en de dingen er, erbij. Um, in de jaren um, 20 en jaren 10 van de 20 e eeuw... waren er in uh, de Nederlandse regering al discussies over een tabaksbeleid. En met mm. name gericht op kinderen... Op jongeren. Uh, en toen heeft men ook gewoon um, destijds een keer een enquête te van. Um, waar ze aan kinderen hebben gevraagd, uh, in hoeverre ja, kwam er eigenlijk op neer in hoever ze bekend waren met de gezondheidsrisico's. En dat was aan het begin van de 20 ste eeuw. Ja. En toen waren er al echt 80% die, die zeiden dat ze ja, bekend waren met die uh, met de gezondheidsrisico's. Nou, nou, ik ben, het eerste, eerste anti-rookse beleid was van de koning van Engeland rond 1600. Klopt. Uh, maar dat was wel <laughs> ja, ja. meer beleid dat echt specifiek was op. Dat had wel een iets andere achtergrond. Laat ik zo zeggen, het huidige rookbeleid komt echt puur uit de volksgezondheid. Het bijvoorbeeld toen kwam, omdat hij het gewoon een hele smerige gewoonte vond. En omdat ja. het uh, destijds ook nog wel eens gezien werd als iets duivels en uh, dat soort zaken. En bijvoorbeeld, de eerste roker in Europa, dat was een. Uh, Volgens mij de tweede man achter Columbus bij zijn reizen. En die kwam terug in Spanje. Um, die had tabak meegenomen. En die begon had te roken in zijn huis. En zijn buren hebben hem aangegeven. Omdat ze dachten dat hij een, een duivels aanbidding deed. En dat is ook gepakt <laughs> door de Spaanse Inquisitie. En toen is hij, heeft hij die paar uh, jaar in de cel gezeten. En toen hij eruit kwam, toen was het roken dus al in heel Europa al. Ja, nou ja, nog niet gebruikelijk, maar het was al wel bekend, zeg maar. Ja, er komt een hele slimme PR-stunt, hè? Ze hebben toen de pauze aan het roken geholpen. Ja, hoewel de pauze is ook weer een hele tijd. Er zijn pauzen geweest die juist als eerste een echt verbod hebben ge... Klopt, klopt. En dat is die, die Borgia-pauze, weet je wel? Ja, die, die vond het wel lekker, hè? <laughs> Hitler, Hitler was er ook tegen. Uh, ja, klopt, klopt. Maar Hitler die, die vond roken sowieso vies en uh, was vele anti-roken. Maar uh, de Duitsers, uh, of de natie Duitsland, was het eerste land met echt een uh, anti-rookbeleid. Ja, ja, daar ga ik dus ook op in, in, in mijn in mijn um, Dat is het eerste echte. Uh, Grote overheids, de eerste overheids-anti-rookcampagne vanuit de volksgezondheid. En dat zijn eigenlijk dus de voorlopers van het huidige rookbeleid. Ligt gewoon in natie duitsland maar ik vind ja, daar ook meer dan logisch eigenlijk. Want hoe meer de overheid jou gewoon als een, echt als een stuk vee ziet. En als eigendom van de staat. Eh, dat is natuurlijk over, dat ziet elke overheid jou. Maar dat is niet overal even erg. Maar hoe meer ze dat zien, hoe meer ze zich druk maken om jouw gezondheid. Ja, maar het had sowieso ook wel een um, gemeenschappelijke overeenkomst. In dat opzicht, dat de reden waarom de Duitsers het ver, of de Naties het verhaal deden, was omdat vanuit het hele idee van gezonde soldaten, gezonde moeders. Ja. Uh, en daarbij was het dus ook vooral dat, dat jij moest gezond zijn, want dat was jouw um, verantwoordelijkheid naar, ten opzichte van de Duitse staat. Jouw lichaam ja. behoorde niet jou toe, maar behoorde het de staat toe. Behoorde de staat in de vorm van uh, gezonde soldaten, gezonde moeders. Maar het opvallende in, in Nazi-Duitsland is ook weer dat, dat het beleid gewoon niet gewerkt heeft. Want wat zie je? Dat in dezelfde periode in Frankrijk eh, het aantal rokers eh, minder hard steeg dan in Duitsland. Hm. Terwijl men dus destijds al rookverboden had in het openbaar vervoer, rookverboden had in overheidsgebouwen, een grote campagne gericht tegen het roken, met name ook bij jongeren via de Hitlerjugend. Het boek Redirect van Timothy Wilson, dat geeft ook aan dat al die verboden, dat dat vaak averechts werkt en de psychologische manier waarop dat gebeurt is dat Mensen denken, oh als mij het verboden wordt om X te doen, dan moet ik X kennelijk wel heel lekker vinden. Want anders zouden ze het niet verboden, ja. Uh, ja, en mij en niet is, verbieden. Dus. En dan zie je dus ja, alles wat ze ge gecheckt hebben van alcohol verboden en rook verboden. En uh, dat bleek allemaal dat die mensen daarna een grotere kans liepen om uh, ja, te gaan roken of te gaan drinken. Ja, dat zegt ook wel iets over bedoel hoe bedoel mensen dus kijken naar de, de overheid. Hè? Want dat is het verhaal, als ze het verbieden, moet het wel heel lekker zijn. Terwijl, als je echt gelooft dat de overheid uh, zich druk maakt op jouw gezondheid, dan zou je ook kunnen zeggen van. Het is verboden, dus het moet wel heel slecht voor je zijn. Ja, <laughs> maar het, en, en nu, het speelt niet. Ik hoop dat niet voor mij uh, regelen. Dat is waar, maar het, het, het fenomeen treedt ook op bij ouders en kinderen. Dus als ouders en kinderen heel streng iets verbieden, dan denkt zo'n kind ook van. Ja. Uh, nou, dat moet ik wel heel lekker vinden. Ja, dus, ja het is wel. Uh, ze kijken niet zo, en ziet zo het tegen het hun ouders uit in de praktijk, in, in een land als bijvoorbeeld Australië, waar men nu plain packaging heeft ingevoerd, dus dat de merken van de pakjes niet meer... en Australië heeft men op dit moment het meest strenge tabaksbeleid wat er is. Maar wat zie je? Men zegt steeds, oh, we hebben het, het aantal rokers teruggedrongen. Maar dat is puur gebaseerd op het aantal verkochte pakjes. Als je daadwerkelijk kijkt naar het verbruik, en dat wordt gewoon met enquêtes gedaan, dan zie je dat het verbruik juist is toegenomen. En met name bij jongeren is toegenomen. De groep die ze juist het meeste wilden, uh, ontmoedigen. En, uh, dat komt gewoon puur omdat de smokkel is toegenomen. En, uh, de illegale pakjes. Dat verwacht ik hier deel ook als ze nog, nog verder opvoeren met de enquête. Sterker nog, dat en, gebeurt uh, nu al. Dat uh, ja, uh, gaat steeds, het steeds meer gebeuren, denk ik. Dat, dat gebeurt nu al, en sterker nog, ik, ik heb ook wel mijn Moldavische sites waar je zo uh, tabak kunt bestellen, sigaretten kunt bestellen. Uh, ja, maar je mag wat, waarschijnlijk wat ook hetzelfde legaal. tabak verbouwen, toch? Of, uh... Ja, dat kan, alleen het ja, probleem ja. is gewoon, het, het heeft daadwerkelijk wel voordelen dat het, um, uh, kijk, het, het feit dat die merken zo groot zijn geworden, was met name waar concurreerden dus ze op naast... Allerlei andere zaken was ook op de melanges van tabak. Net zoals dat je met koffie hebt, zeg maar. Ja. Dus je kunt het wel zelf gaan doen. Alleen, ja, het, het kan de smaak wel. Uh... Maar dan zit Er zit dat toch ook onder de toevoegingen in, uh, in een pakje. Ja, in het maar denk. wat, wat dus wel opvalt is bij die toevoegingen. Uh, waar men de, het grappige is dat de anti-tabaksindustrie, of de anti-tabakslobby bedoel ik, uh, die heeft het daar steeds over. Terwijl dus de meest schadelijke toevoegingen um, zijn de toevoegingen die door de Europese Unie. De verplicht in zijn gedaan. Om um, te zorgen dat uh, sigaretten automatisch uitgaan. Vrij ja, snel. brand te voorkomen, toch? Precies. Terwijl dat is echt. Dat gebeurt haastelijk nooit. Want dan, dan zou je dus in slaap moeten vallen met de sigaret. Dat gebeurt dan heel weinig. En dan nog toevallig. Dus dan, nou dan moet je wel ontzettend stom zijn. En, en dan hebben ze ook nog het hele beleid aangepast op die paar sukkels. Terwijl er waarschijnlijk meer doden vallen. ...door uh, het feit dat al die ongezonde stoffen erin zitten nu. Ja. Uh, en dat zie je trouwens met heel veel van dat soort beleid. Ik bedoel, men heeft destijds in Australië heeft men een fietshelmenplicht ingevoerd... Hm. ...waardoor er veel minder mensen zijn gaan fietsen... ...en men heeft uitgerekend dat er meer mensen zijn overleden... ...door het gebrek aan beweging als gevolg van dat uh, fietshelmenplicht... Uh, dan dat er uh, minder zijn omgekomen aan verkeersslachtoffers. Dus na 11 september ook, dat uh, was er een vliegverbod. Dan zijn een heleboel mensen met de auto gaan reizen. Dat heeft enorm veel doden gegeven Ook extra, ja. aan een extra ja. Verkeersongeluk. ja. Maar je vraagt je wel zelf ook met, met die brandvertragers dan in de sigaretten of er nou echt kwade opzet is. Willen ze mensen nou gewoon dood te hebben? Of... Ja, volgens mij is dat gewoon bedoeld dat ze gewoon kunnen laten zien in de verkiezingscampagne. van, Kijk eens hoe goed wij voor jullie zorgen. Dat. En er zijn ook daadwerkelijk mensen die ervoor pleiten... om sigaretten minder lekker te maken... door er vieze toevoegingen aan toe te voegen. Die, die gekken zijn nog serieus. Je hebt toch ook met die uh, uh, spiritus in Nederland dat daar... Uh... Stofje zo in zitten om het een andere kleur te geven en om het ja. giftig te maken. En dan zijn er zijn ja. een paar jaar geleden, zijn er een paar polen die gingen. Ja, die wisten dat niet. Die wisten ja. dat niet. En die gingen een fles spiritus leeg drinken. En die zijn toen in het ziekenhuis beland. Volgens mij zijn er zelfs twee overleden, maar dat weet ik even niet. meer kan nog In de VS. Naam spiritus. is ook. Spirits, Dat is ook verwarrend, natuurlijk. In tijden van de drooglegging in de VS uh, heeft men ook uh, ingevoerd dat er uh, verplicht bepaalde stoffen moesten worden gedaan in zaken als antivries en dergelijke. Die mensen ja. toen al oh, droogden. Om het te ontmoedigen. Maar het hield niet tegen het ontmoedigen, maar het zorgde er wel voor dat er heel veel mensen zijn gestorven onnodig door die. Eh, Duizenden, hè. Klopt. Duizenden, en met een, daarna heeft men dat weer gedaan met het drugsbeleid. Dan heeft men een aantal uh, ladingen uh, drugs die men onderschept had, toch door laten gaan. Met een aantal ongezonde toevoegingen. Uh, om okay. te, te zorgen dat er een aantal mensen. Ja, nou ja, dat het eigenlijk negatief in het nieuws zou komen: uh, ja. dat, het, dat het ongezond bleek. Maar dat was dus eigenlijk door de toevoeging die de overheid er zelf in had gedaan. Dat soort bizarre dingen. Uh, en dat zie je ook met name de synthetische drugs. Waarin, men, ja. um, uh, waarin de overheid ziet van hey, er worden synthetische uh, dingen, uh, drugs gemaakt met deze producten. Laten we die producten maar ongezonder maken. Zodat, men, zodat ze niet meer gebruikt worden. Maar dan worden ze nog steeds gebruikt. Het verschil is alleen dat er mensen aan dood gaan. En, ja, maar... en dat soort bizarre beleid zie je dus heel veel gebeuren. Maar wat ik dus afvraag bij bijvoorbeeld ecstasy is uh, kijk uit dat je mensen wil oplichten hè, en je wil gewoon geld verdienen, dan kan je ook een pil verkopen waar helemaal niks in zit gewoon alleen maar bindmiddel. Maar als je echt giftige stoffen erin gaat doen en dan zeker nog stoffen die bijvoorbeeld net zo werken als MDMA, maar dan veel trager en met uh, rare bijeffecten, dat mensen meer gaan nemen en dan in het ziekenhuis komen, dan denk ik ja, dan heb je of te maken met een of andere echte psychopaat die gewoon uh, ja, dat heb je dan waarschijnlijk sowieso. Maar maar dat kan. Ik heb altijd zoiets denken, wie doet dat nou, weet je, waarom zouden... de kosten kost alleen maar extra geld, dat je moet dan die giftige stoffen ook kopen en erin doen. Ja. Dat het het daarom is hebben je dat we dat zijn dat geen mensen echt die uh, echt anti zijn, die dat gewoon expres uh, op de markt brengen. Om uh, zeg maar dat mensen gaan denken: oh, dat is eng en gevaarlijk. Ja, ik kan me op zich nog wel voorstellen dat dat dealers zijn met een heel erg korte termijn gedachte. Uh, die puur denken van uh, dan nemen ze op de korte termijn meer enzovoorts. Terwijl als je daadwerkelijk de drug zou legaliseren en je dus te maken krijgt met gewoon legitieme fabrikanten, mm. die denken niet zo. Uh, grote bedrijven denken allemaal. Ja, die hebben een reputatie. Precies, reputatie, lange termijn en voorkomen dat ze negatief in de pers komen. Uh, dus die letten daar heel erg op. Ik bedoel, ik ken een aantal mensen die werken voor Amerikaanse bedrijven. Uh, die zijn als de dood dat ze worden aangeklaagd. Dus daarom zijn de veiligheidseisen daar nog strenger dan de Nederlandse wet voorschrijft. Uh, uh, dat soort dingen. Yeah. En, en dat zul je dus met uh, drugszaken ik, ik hebben. Ik gebruik ook vaak als argument uh, over drugslegalisatie. Dat je dan dus wel de situatie krijgt dat mocht er... Slechte drugs verkocht worden, ja. uh, drugs die er ook daadwerkelijk kan worden aangeklaagd. Ja, voor en je kan het teruggebroken, net zoals nu gebeurt met etenswaren die uh, onveilig zijn. Ja, precies. Maar die, ze zullen zeggen, ja, dan kan die daadwerkelijk worden aangeklaagd. Nu kan die ook daadwerkelijk worden aangeklaagd, omdat het illegaal is. Dat ja, maar, is maar dat, dan zijn, heb je wel als gebruiker ook een probleem. Want dan moet je als gebruiker gaan toegeven dat jij een illegaal product ja, hebt. Ja, ja. En, Enzovoort. Dus dan ja, nou kan een gebruiker die kan naar de overheid stappen en zeggen van. Uh, ja. en, en stel je bijvoorbeeld voor dat het niet aan de dealer zelf ligt, maar aan zijn toeleverancier. Ja. Die dealer kan al helemaal niet de toeleverancier aanspreken, want uh, beide zijn ontzettend illegaal bezig geweest. Uh, zelfs binnen het huidige gedoogbeleid. Uh, ja. Dus ja, en. en zulke mensen weten ook dat ze niet, in ieder geval niet op die manier verantwoordelijk kunnen worden gesteld. Nee. En daardoor zie je ook dat er, en het feit is dat er heel veel op een gegeven moment worden opgerold... waardoor er weer nieuwe in gaan komen, dus dat je steeds echt een heel erg korte termijnbeleid... Ja. Uh, bij drugsfabrikanten ziet, wat niet zo zou zijn als het legaal was. En ja, dat zie je ook met wietkwekerijen, uh, dat die veiligheid uh, te weinig aandacht krijgt... omdat ze weten dat het op elk moment opgerold kan worden. Terwijl ja. als jij zo'n bouwt, die weet dat hij daar twintig jaar kan blijven staan... Ja, dan doe je dat natuurlijk heel anders. Ja, en, dan, en dan ga je het, natuurlijk de is, ook zo'n probleem bij. Dat uh, mensen, ook uh, als ze bijvoorbeeld ziek worden van een pil... Uh, ...niet zo snel zich gaan melden bij het ziekenhuis... ...en ook niet zo snel gaan zeggen van ik heb drugs op... ...omdat ze bang zijn voor de gevolgen... Ja. Hè, ook uh, in Nederland ja. valt het dan nog wel mee, dan zal je niet zo snel de politie op je dak krijgen, maar in andere landen wel. Ja, en uh, dan, dan dat meenemen. schijnt dus ook in Portugal, uh, waar ze bezitten van kleine hoeveelheden hebben gedogen, ook van harddrugs, er schijnt dat veel beter te zijn, dat, uh, dat het nu uh, mensen dat gaan wel melden en uh, beter kunnen worden geholpen. Ja, in Brabant uh, en, en, en, en, hebben we heel erg een probleem met uh, drugsafval. En uh, toen in de campagne bij de Provinciale Staten heb ik ook, uh, aangedragen dat dat gewoon puur is omdat het verboden is, want dat zie je dus uh, die criminelen kunnen niet met hun drugsafval naar de milieustraat dus die moeten het ja. ergens lozen waar lozen ze het? Ja, niet in de stad natuurlijk want dat valt meteen op, dus ze lozen ja. het in de natuur waar het meteen ja. als de, ja. dus dat illegale uh, um, verbod zorgt niet alleen voor dat soort problemen, maar ook gewoon uh, zaken als natuurschade en, ja. en, dat wordt een goede om ja. het, het, uh, het milieu te redden ja. Legalisatie. ja, maar dat het is wel het is ja. ja. echt zo. Hier is dat echt een gigantisch probleem. Ja, dat komt steeds vaker in het nieuws. Dan ligt er gewoon tonnen, tonnen met chemisch afval in het bos worden gedumpt ergens. Precies. We ja, hebben ook nog de, de, voor de medische wetenschap. Ik bedoel, die mogen nu ook geen onderzoek doen naar de effecten van ja. drugs. Hè? Misschien zijn er positieve dingen. Ik bedoel, met met marihuana uh, zie je al in alternatieven zien dat het populair wordt. Ja. Hè? Met cannabisolie en al die dingen. Maar de, de medische wetenschap kan niet onderzoeken. Omdat het gewoon niet nou, de MDMA werd vroeger ook gebruikt. En er wordt nu ook al eindelijk weer wat onderzoek naar gedaan. Bij bijvoorbeeld relatietherapie en bij bestrijding van PTSD. Hè, traumaverwerking. Mensen die, die zeg maar, niet over het trauma's kunnen praten, omdat het te, te veel pijn doet, die de, doen ze dan onder, onder invloed van MDMA uh, gaan ze dan, uh, die, die mensen behandelen. En dat schijnt heel goed te werken. Dus uh, dat is trouwens dat, ook het grappige uh, kan weinig onderzoek naar gedaan worden nu, maar dat, dat komt wel weer een beetje terug gelukkig. Dat is ook het grappige binnen de hele tabaksdiscussie. Uh, uh, dat men dus ook één stof uh, heeft gevonden die uh, iets doet tegen dementie, uh, vooral specifieke vormen van dementie, die dat remt. En dat is nicotine. Men is hm. dus ook achtergekomen dat uh, het aantal rokers dat uh, dementie krijgt en Alzheimer's krijgt, uh, zelfs als je meeweegt uh, dat zij veel uh, ja, gemiddeld genomen, veel vroeger sterven, ja. um, dat dat veel lager ligt dan bij niet-rokers. Okay. En uh, men is dus achtergekomen dat het met name bij de nicotine ligt. En nicotine hm. zou je in principe gewoon uit de tabak kunnen halen en als los dingen. Maar nicotine ja, maar heeft inmiddels zo'n slechte naam. en uh, Kogum, heb je toch? Ja, zeker. Overigens, het grappige is, de fabrikanten van die kauwgum en Pijsnerk, dat zijn over het algemeen de grootste lobbyisten tegen de tabak. Mm -hmm. dat, dat zijn de, de mensen, omdat dat inmiddels ook echt een miljardenindustrie is geworden. Ja, ja. Ja, en als de sigaretten dan verboden worden, gaat iedereen aan die, uh, aan die kaugel, natuurlijk. Ja, dat, dat is het idee wat erachter okay. zit, ja. ja. Ja, ik weet dat er, ik meen in Engeland, een, ergens een stadion, nou geen voetbalstadion, maar wel echt een, een sportstadion, vernoemd is naar een merk voor nicotine hmm. Zo, ja. zo groot is die industrie al. Wielmaasen die is daar heel erg uh, mee bezig geweest. Uh, die heeft toen op zijn website van uh, porsches.org heeft hij daar heel veel over geschreven. Ik rook zelf, niet, niet, ja, niet heel veel. Ik rook ongeveer twee pakjes per jaar. Het feit dat ik pleit voor uh, tegen rookverboden en dergelijke is niet omdat ik een um omdat ik daar een persoonlijk belang bij heb. Nou ja, ik heb er uiteindelijk wel een persoonlijk belang bij. Dat is eigenlijk mijn punt. Uh, en ieder ander ook. Ook mensen die niet roken. Want wat is het hele ding. Op het moment dat ze dadelijk het roken verboden hebben gekregen. Gaat men door naar de volgende. Uh, Tussen aanhalingstekens, ongezonde bezigheid. Ja, en dat ja. kan alcohol zijn. Dat kan suiker zijn. Dat kan zout zijn. En dat zie je nu al gebeuren. Nu is dit... men al zover. En ik, ik vind het echt vreselijk. Want ik, ik zeg het al jaren en jaren. En ik zie het <hums> gebeuren. Dat men nu de alcohol aan het aanpakken is. Ja, ja, ja. Uh, en uh, daarna ga ik over de bananenschuimpjes ja. en de cola. Ja, ja, precies. Ja, de vettax en de suiker die uh, spook al heel lang rond in uh, het Europese parlement. Ja. Okay. ja, in Engeland heb je daar ook al uh, jaren voor gepleit... van die uh, suikerbelasting. The war ja, maar het grappige of pleasure. is dus... die, die belasting is ja. er in Nederland... is die er al lang. Tenminste, in Nederland is er in ieder geval... men heeft op een gegeven moment gepleit... voor een, een frisdrankbelasting. Uh, die is er al. En, en dat weet bijna niemand. Waarom? Omdat die niet door jezelf wordt betaald. In ieder geval staat het niet door een <coughs> woordje dergelijke. Uh, maar die wordt betaald door de industrie zelf. Die moeten betalen per, uh, ik weet niet hoe het precies zit... maar er zit wel, volgens mij op de hoeveelheid suiker... er zit wel echt een belasting op. En dat zie je bijvoorbeeld ook in de VS. En dat gebruik ik ook heel vaak. Dan heb je mensen, ja, de suikerbelasting. En dan zeg ik, weet je dat er in de VS... Het land met een van de hoogste obesitaspercentages. Uh, met daar er al een hele hoge suikerbelasting is. En wat men toen is gaan doen. Ja, toen heeft dat corn syrup, corn syrup gebruikt. Ja. Wat veel slechter is. Die ja, je je wordt allemaal gesubsidieerd ja, ook. Klopt. Die boeren. klopt. Maar men heeft dus een belasting op gewone suiker. Van iets van 25% ook dus om... Uh, dat is bijvoorbeeld ook een van de redenen dat de fabrikant van Twinkies op een gegeven moment... Uh, besloten heeft om naar Mexico te verhuizen. Omdat men daar geen suikerbelasting heeft. Huh. In Amerika zelfs zelfs in de cola zit geen suiker, hè? Klopt, in de In Coca-Cola zit ook corn syrup. Ja, klopt. Kopen ze ook Mexicaanse cola als je in de buurt van de grens woont. Ja, nou, het, het grappige was dus dat uh, er wilden ze op een gegeven moment uh, lobbyen voor uh, dat, de, op, dat die corn syrup belast zou worden. Iemand merkte op, ja, je kan beter gewoon de, de, de subsidie op uh, corn afschaffen, want dat is echt zwaar gesubsidieerd. Ja, maar dat is met tabak ook. Er ja. dus is landbouwsubsidie op het verbouwen van tabak. En dan is er ook ja. een, een belasting op, het, uh, op sigaretten, dus dat is wel... Uh, Overigens ja, niet meer, dat is heel lang wel geweest. Heel lang heeft he, he, met name heeft Griekenland nog een redelijke tabaksproductie gehad. Maar die is inmiddels wel al um, afgebouwd. Tegenwoordig komt de We doen, meeste taba tabak... Tabakssubsidie bedoel je? Ja, ik weet niet hoe het in de VS zit trouwens, ha. maar ik weet in ieder geval in Europa is het zo dat uh, men daar uh, dat wel heeft teruggedrongen. En tegenwoordig komt de meeste tabak, in ieder geval in Europa, komt uit Afrika. Met name Malawi is een vrij grote producent. Hmm. Voordat we gaan even gaan afsluiten, wil nog even reclame maken voor jouw pagina's en Facebookgroepen en alles? Uh, ja, je kunt ons vinden op uh, facebook.com slash vrijwapenbezit. En onze website is vrijwapenbezit.nl en dan zie je ook meteen de pagina en dergelijke. En uh, ja, dan, uh, dan, dan, dan kom je erop uit. Daar komt ook het grote nieuws op, want wij kunnen um, even denken... Um, uh, voor de zomer in ieder geval nog maken wij uh, bekend uh, wat onze verdere grote plannen zijn die we nu op dit moment aan het voorbereiden zijn. En uh, waarop wij uh, gaan zorgen dat het uh, onderwerp vrijwapen zit in ieder geval in de politiek en in de media besproken gaat worden. Ja en daar hebben we ook uh, wat meer middelen voor nodig. Dus uh, mocht u de behoefte voelen om uh, een kleine donatie te doen dan kan het ook op de website. Zeker, op help mee, daar zijn we heel erg mee gepaard. We hebben nu al een aantal, we beleven gewoon nu puur van, van kleine donateurs en, en een aantal vrijwilligers. Dus elke donatie die, die is meer dan welkom. En help mee om te zorgen dat we in Nederland een vrijer wapenbeleid krijgen. Koppie, dankjewel. Ja. Goed, dat was het dan voor deze week. Ik dank alle luisteraars voor het luisteren naar deze uitzending. En uiteraard de gasten voor het meedoen aan deze uitzending. En uiteraard volgende week zijn we er weer. En Ik wens iedereen nog een vrolijke en vooral vrije week toe. We'll <laughs> be